Goedemorgen. Patiënten met borstkanker hebben minder kansen om de ziekte te overleven... als ze zich laten behandelen in een ziekenhuis dat daar niet in gespecialiseerd is. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum. Eén patiënt op de vijf wordt behandeld in een niet gespecialiseerde borstkliniek... en dat houdt dus risico's in, zegt Roos Leroy van het Kenniscentrum. Onze studie heeft aangetoond dat vrouwen die behandeld worden in een centrum zonder erkenning voor borstkanker 30% meer kans hebben om te overlijden aan die borstkanker binnen de vijf jaar na de diagnose in vergelijking met vrouwen die behandeld zijn in een erkende borstkliniek. Het federaal kenniscentrum raadt aan om borstkankerpatiënten daarom alleen nog te behandelen in erkende borstklinieken. In Nederland is de boer-burgerbeweging de grote winnaar geworden van de provinciale statenverkiezingen. Daardoor wordt de partij meteen ook de grootste fractie in de Nederlandse Eerste Kamer, die je kan vergelijken met de Senaat bij ons. De boer-burgerbeweging is een nieuwe partij die tegen de aanpak van het stikstofprobleem is door de Nederlandse regering, want daardoor moeten veel boeren hun bedrijf verkleinen of sluiten. Het is op zich geen verrassing dat die partij nu veel stemmen kreeg, maar zoveel hadden ze zelf niet verwacht, zegt lijsttrekster Caroline van der Plas. Die aardverschuiving die er nu is gekomen, die echt, dat is gewoon, ik zou bijna willen zeggen niet normaal, maar het is wel normaal. Want normale mensen, normale burgers, gewone burgers die niet veel vragen, die hebben nu gewoon vandaag gesproken. En dat mogen ze niet negeren. In het voetbal heeft a. a Gent zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Dat won overtuigend met 1-4 van het Turkse Basaksehir. hier. Gift Orban scoorde in de eerste helft al drie keer in iets meer dan drie minuten. Aanvoerder Sven Kums is blij dat zijn ploeg het zo goed deed. Ik denk dat we al um, vaak punten hebben weggegooid waar we niet zo efficiënt zijn dan vooral in de competitie maar vandaag was het, ja, de eerste vier kansen waren vier keer het doelpunt, denk ik. Daar draait het om in het voetbal om, om doelpunten te maken. En als je iemand hebt die uh, nou, twee eigenlijk die gemakkelijk scoren, dan is dat alleen maar goed voor de ploeg. En in de Champions League voetbal hebben titelverdediger Real Madrid en Napoli zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Real Madrid klopte Liverpool met 1-0 en Napoli heeft met 3-0 gewonnen van Frankfurt. Oh. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, Denderleeuwen, we de rels weg uit de stationsbuurt. Jongeren zorgden er opnieuw voor overlast s'avonds. En in Ronsen is er wat ongerustheid over het parcours van de traditionele viertelomgang Dat is begin juli. Het wordt zachter op weervlak. Maxima richting 12 graden in de ochtendtal. Rond de middag nog wat hoger mogelijk. Wel met hier en daar een kleine regenbij. En de wind draait naar het zuiden. nieuws uit Oost-Vlaanderen. Hoor je om half zeven en kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Ik Om half zeven. 7... Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Brusdor. Ah, goedemorgen. Het, uh, het is warmer dan gisteren. Goedemorgen, Kim. Ah, weer, man. Peter is weer wakker. Het is toch waar? Goedemorgen, schema ja. van het nieuws. Goedemorgen. Ja, het is. Uh, het is donker ook. Dat het is het... zoals elke ochtend. Ja, maar toch, tegenwoordig is het wel vroeger klaar. Het is heerlijk. Gisteren was het om half zeven nog licht. Goed, hè? Ach, goed, zeg. goedemorgen allemaal. Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Tuurlijk wel. De vroegste vraag van morgen. Het gaat over de markt, want daar zitten we op dit moment op. Wat zie je allemaal, Kim? Ik zie een groentekraam. Die mensen zijn al uh, van voor ons bezig. Ik zie ook uh, lekkere dingen. Ik denk dat er zo wafeltjes komen en kip. En misschien ook een kava kraam en zo. Allee, maar ja, ik denk dat er mensen wel uh, ja, eten kunnen brengen als ze willen. Absoluut. Heel welkom. <laughs> Hebben jullie we gezegd dat groentjes niet lekker zijn? Jawel, maar ja, ik heb er juist al een mandarijntje gegeven. Ah, dat, ben is al de zon al. begonnen. Ze zijn al begonnen, Ze, Ja, goedemorgen. Ik kan het zelf wel maar komen checken. Vanaf 6 uur, dat is net voorbij, kom naar Kortenberg, aan het gemeentehuis staan we. En de vroegste vraag van morgen: de markt. Wat denk je dan? Deel dat even in de app van Radio 2. Als wij zeggen de markt, wat denk jij dan? Nu delen en inspireer ons. Goedemorgen Goedemorgen. Come on Oh De het is mooi om te zien, Schema van het Nieuws, heeft al voor eten gezorgd. Ik niet, maar een allerliefste collega wel. Het is uh, Apin Anna Grek, en blijkbaar een specialiteit uit Brussel. Dus I wij gaan daar al van genieten. Kim, doe maar open. Enjoy. I go my Louis Vuitton, but even with nothing on, I made you look. I made you look. I'll make you double take.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 Can't problemen of toch niet? Ja. ja. toch wel een paar. Uh, op de Antwerpse ring richting Beveren, daar sta je ja, bijna een kwartier aan te schuiven aan de Thijsmans tunnel en dat komt omdat ze daar uh, aan het werken zijn. Dat duurt zelfs tot maandag. De wegdek is daar kapot. Er is één rijstrook dicht. Ook de oprit van de Noorderlaan. ring is daar gesloten. Die kan wel omrijden via de oprit in Stabroek. En op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Asselt is er ook 20 minuten vertraging van Hechtel tot Helchteren en dat komt door een ongeval. Hey, hey, hey! morgen, je donderdag begint. Het is vandaag een prachtige donderdag. Het is Kortenbergdag vandaag. 16 maart, dat is de dag dat je hoorde op Radio 2... Ja, dat we live zitten aan het gemeentehuis van Kortenberg... en dat er hier markt is intussen. Prachtig om te zien. Willy Sommers, er zijn al fans van jou. Dus kom af, kerel. Zo meteen denken op die live spelen? Bij ons op één kun je het volgen op VRT Max, de Radio 2 heb. Kan je zien dat het weer nou, is nog een beetje aan het sluimeren. Maar straks om zeven uur gaat het opklaren. En we zitten met een markt. Heel veel mensen die laten weten wat ze van de markt vinden. Ja, heel veel goede reacties natuurlijk. Hè? Nathalie van Sever zegt, gezellige troef altijd op de markt. En Frederik Vets denkt aan... Ja, sorry, ik denk niet alleen aan eten, schema, ook niet. Maar Frederik Jewel. ook. Die zegt aan een lekkere hamburger met ajuin. Yummy. En Danny van Lange zegt de markt leuke koopjes zoals sokken van bij Yvonne en Johan. K die dan vooral. Goedemorgen dag Annemie van de Veyre uit Alter. Ja. ja zeg Annemie, jij denkt aan wat bij de markt? Aan de lekkere geurende kip. Oh ja, ja gebraden kip, dat is een goed idee. Ja. Olala, oh, waar ga jij ze halen in Alter? In Alter op de markt. Ja, wanneer, wanneer is er markt in Alter? Uh, de woensdag, op woensdag voor middag. Maar ik ja, denk dat ik, daar, ik heb daar een tijdje gewoond, maar ik denk dat ik er nooit geweest ben. Gewoond? Zeg Annemie, nee? jij heet Van de Verre, ah. toch niet van uh, Van de Verre? Nee, geen familie. Ah, nee, ah. Nee. Ja, gelukkig. Maar, gelukkig, zeggen ze dan. Uh, <laughs> ja, ja, nee, nee, niet gelukkig. <laughs> dan wil graag familie zijn van Peter. Maar ja, waarom niet? Zie je zo. Het is wel gezellig hoor. Het is, het is supergezellig. Zeg maar Annemie, weet je waar je de beste vissalade kan halen in Aalter? Uh, ja, in de Stationstraat. Beste Stijjaard. <laughs> ik geef het even mee. Ja, dat is echt, ik rijd daarvoor om. Amai, zeg, zo reclame ja. ja, dan mag je af en toe voor de lokale producten. Dankjewel, Annemie. En kijk eens wie naast jou staat. Kim van Onsen, hier live in Kortenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, vertel eens wie jij bent. Ik ben Clara van Samang, de zus van Stan van Kijk. Samang. Dat is wel familie. Familie. Echte van. familie. Echt wel. En ja, je hebt, je hebt een nog mooiere stem dan je broer. Dat denk ik niet. Ik denk en je, het wel. En je woont hier? Ik woon in Kortenberg, ja. Wow. Ik zeg, wat kun je zingen? Deze gave heb ik niet meegekregen, maar ik heb andere kwaliteiten Vertel Ik werk in de horeca Maar je hebt een goede stem want dat is niet normaal Dankjewel Peter Ja, toch ben ik in de horeca en al zo vroeg wakker? Ja, we beginnen om zeven uur, dus ik krijg even eventjes door naar Brussel Hopla, is waar Zo lief dat je toch al gekomen bent Is dat is een café of... Uh... Nee, dat is een grote keuken wat ik verteld heb over Stan een tijdje geleden, dat hij effectief op café gaat, in café Twerk in Wijgmaal. Klopt. Nog ja. altijd? Ja, toch wel. Wat, wat neemt hij daar dan, standaard? Een Stellaatje. <laughs> <Zo, laughs> blijft een eenvoudige mens natuurlijk. Stella van Samang, zo kennen we hem graag. Inderdaad. Je hebt ook een Stella thuis, hè? Mooi. Ik heb een Stella. Maar ja. een Stan meisje. toch ook? Ja. Stan heeft ook een Stella. Hij heeft ook een Stella. Ja. Jongens toch? Heel Stella's. Heel bijzonder allemaal. Dankjewel, Klara. Geniet van wie die zomer zo meteen? Morgen. Ja Ja. Ja je denkt, maar waar zitten jullie ergens? De markt van Kortenberg. Je kan er niet naast kijken. Let op, je mocht er niet parkeren, anders slepen ze je weg. Dus, uh... Dat is waar. Ciao. <laughs> Fears. veel meer de jaren 80 kan het niet worden waarschijnlijk. Kan je ook horen op zaterdag 1 april. Back to the 80s, 90s en Ellies. En MAF in de jaren 80 dachten van, oh computerspelletjes, plezant. Ik kan het tegenwoordig ook studeren. Over een minuut alle details. Sleep life. Kom eens langs tijdens de week van de slaap. Sleeplife. Life. Sleep voelbaar beter slapen bij Xina. Tot zes elektrotoestellen cadeau bij je nieuwe keuken. Info in je winkel of op xina.be. Xina, ja aan je dromen. Deze radiospot is voor u. Zeker zij die s'morgens vroeg op de trein hard werkt. Pas opgestaan, al direct weer in slaap valt. Langzaam wegzakkend oh. tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje. En maar kwijlen op zijn kostuum. Ja, is dat normaal? Nee, want slapen doet je in je bed. Het is bedtijd. Echt waar. Tijd voor, voor een sleeplife bed. Voor sleeplife bed. Nood aan een betere nachtrust? Kom dan eens langs tijdens de Week van de Slaap. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Goedemorgen, morgen. Zeker wel. Live vanuit Kortenberg van Op de Martier. En met ook nieuws uit jouw regio. Want als je van de buurt van Brugge bent. In een school daar, KTA in Brugge, kan je vanaf volgend jaar specialiseren in programming. Oh, jongens, toch, in spelletjes. Je kan dus gamen, computerspelletjes spelen op school. Schema van het nieuws. Wat gaan ze doen? Ja, het zijn eigenlijk spelletjes zoals uh, voetbal, waarbij je dan met elkaar in competitie gaat. Maar dan ja, niet in het echt, op de computer dus. Dat wordt steeds populairder. Er zijn mensen die daar zelfs echt hun geld mee verdienen. En KTA Brugge is de eerste middelbare school in België waar je dit vak gaat kunnen volgen. Waanzin eigenlijk, hè? En wat doe je dan heel de dag? Spelletjes spelen? Of, of hoe gaat dat dan? Ja, daar komt het op zich wel op neer, maar je leert tegelijk ook wel over tactiek. Je leert te communiceren met andere spelers, maar ook met de pers. Eigenlijk weet je in, uiteindelijk, na dat vak te volgen, hoe dat de e sport business werkt. Mm -hmm. En uh, je leert ook veel Engels, want dat is eigenlijk de voertaal op die computerspelletjes. Ook okay, weer een voordeel. E-sports, dus het is veel sportspelletjes dan. Ja, sport, maar dan niet echt van is vooral dat alle grote voetbalclubs hebben tegenwoordig ook zo'n e-sport kerel of meisje in dienst. Die dan voor hen gaat spelen in die competities en die verdienen daar bakken geld mee. Maar nee, zo gek. Bah ja, het is een andere wereld. Dat soort dingen waarschijnlijk. Maar goed hè. En dan, heel bijzonder nieuws in, in Nederland. De boerenpartij in Nederland, die hebben daar de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen de boerenpartij in Nederland. Wat is er aan het gebeuren, Shema? Ja, Het heet de Boerburgerbeweging of de BBB. Mm -hmm. en dat is eigenlijk een nieuwe partij die nog maar zo'n 3,5 jaar bestaat. En die willen op lange termijn het platteland behouden. Want, zeggen ze, wij worden eigenlijk al jarenlang geviseerd door de politieke partijen in de Nederlandse regering. Mm -hmm. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij ons. Dezelfde discussie over stikstof. Er is te veel schadelijke stikstof in de lucht. En ook landbouwbedrijven stoten dat uit. En dus, zegt er de regering daar, die moeten verkleinen of zelfs sluiten. En de boeren zijn daar dus boos over, er is ook al heel lang protest tegen en nu zijn die dan plots de tweede grootste partij geworden. Maar bestaan die niet nog maar een jaar of drie of zo? Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk maar drieënhalf jaar het is ook een nieuwe partij. In België kan je dat ook gewoon makkelijk oprichten eigenlijk. In onze grondwet staat dat. Je moet dan wel aan een aantal regels voldoen. Kandidatenlijst met evenveel mannen als vrouwen moet je hebben. Je moet dan ook nog een akte met alle informatie over je partij hebben, zoals de naam. En dan moet je die ook laten ondertekenen door een aantal kiezers of gemeenteraadsleden. En dan, voilà, dan heb je een politieke partij opgericht. Breng en... ons niet op ideeën. Ja, maar in Nederland is het wel een ding. Dan heb je ook de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Ja. Die ook maar opgericht is. Heel lang geleden had je hier ook nog een paar van die unieke partijen. Denk WOW, waardig ouder worden. En ja, die mensen zijn allemaal uitgestorven intussen. Ja, het is van jaren negentig allemaal. Maar wel, wel heel mooi. Een partij voor de radio, wat denk je? Ik vind het een heel goed idee. Ik denk dat er hier mensen zijn dat er mee akkoord zijn. Want kijk eens, Shema, kijk eens wie er staat. Oh mijn god, man. We zijn hier hoe lang? We zijn hier twintig minuten. Jullie tieren alweer een hele week... Om Eet het komen brengen, mensen doen dat ook Ik, dat zijn wij een beetje, ik voel mij wel eens schooier worden Wat heb je gekregen? Van de markt hier, wij hebben van de markt hier ja. van, uh, Broodje, wacht ik had het ook Croissantjes gekregen Croissantjes, oh, geniet ervan Dankjewel zeg, Als er nog mensen zijn met goede ideeën om partijen op te richten Deel ze gerust of richt ze gewoon op Want volgend jaar zijn er verkiezingen bij ons Stel je voor Goedemorgen. Intussen 23 over 6 het wordt hier alleen maar gezellig en het is aan het opklaren. Kom naar Kortenberg, dit is J. en Reggie. Morgenmorgen. Morgen. Peter en Kim Radio 2. Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo tergendraag voorbij. Ik denk alleen aan jou.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 Ik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 En de mensen zich ook aan het klaarmaken Komen uh, nieuwe vrachtwagens toe op de markt Al iets gezien dat jouw zin, behalve de groentewagen Kim Oh zeker, uh, er staat zo'n kraam Snoepdoosje, hier schuin tegenover Snoepdoosje Ik ben aan het waaien, ze zien mij niet maar, ja. um, Zwaaien, nog wel. waarom ben je aan het waaien? Beetje wuiven dat, dat is ah. toch iets van de Antwerpse camper Zwaaien, Zwaaien? Nee, nee. Jij zegt, uh, ik ben aan het waaien Ik heb dat nog gehoord, dat mensen dat zeggen van, Ik ben aan het waaien ...in plaats van zwaaien. Ja, zwaaien dan. Het is wat je wilt. Als ze bij ons in de streek waaien... Dan Als hebben we ze mij problemen. maar zien. Ze zien jou, sowieso. Shema, we gaan even kijken. Want het is half zeven. Het belangrijkste VRT-nieuws. Shema zei. Goedemorgen, een nieuwe studie zegt dat vrouwen die borstkanker hebben... zich best laten behandelen in een gespecialiseerd ziekenhuis. Want zo hebben ze een pak meer kans om de ziekte te overleven. En in Nederland is de boer-burgerbeweging de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezing. Heel wat mensen daar steunen de boeren dus in hun strijd tegen de regering in de stikstofdiscussie. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. De burgemeester van Denderleeuw overweegt een plaatsverbod... voor relschoppers in de stationsbuurt. Deze week heeft een tiental jongeren er opnieuw voor problemen gezorgd. Ze gooiden onder meer met verkeersborden. De overlast aan het station van Denderleeuw sleept al een tijdje aan. Eind vorig jaar deed de politie er een maand lang systematische identiteitscontroles. Dat werkte, want de rust keerde weer in de buurt. Maar ondertussen is er dus opnieuw overlast een man uit Dendermonde is veroordeeld omdat hij zijn vriendin met de vuist in het gezicht heeft geslagen dat gebeurde na een avondje feesten in mei vorig jaar, de man vond dat zijn vriendin iets te veel flirte met de barman hij werd kwaad en onderweg naar huis gaf hij de slag in de auto volgens getuigen trok hij tijdens de rit naar huis ook verschillende keren aan de handrem van de wagen met gevaarlijk rijgedrag tot gevolg, de rechter legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden op en een geldboete van 800 euro ook met uitstel, de Mondenaar heeft al zes eerdere veroordelingen op zijn strafblad staan. In Ronsen is er wat ongerustheid over de traditionele omgang. begin juni. Tijdens die jaarlijkse optocht wordt Sint Hermes geëerd. Dat is de patroonheilig van Ronsen. Dan wordt een schrijn met zijn overblijfselen langs de stadsgrenzen gedragen. Elk jaar stappen duizenden mensen mee met de omgang, Maar nu wordt er gewerkt aan een brug die op dat traditionele parcours ligt. En dat zorgt dus voor wat onzekerheid, zegt schepen Jan Foulon. Voorlopig ziet het er maar uit dat het geen probleem zal zijn. Gemotoriseerd verkeer zal er niet over kunnen. Voetgangers zal geen probleem zijn. Dus dat is echt wel een punt waar we altijd al even lang passeren. Dus het zou heel vervelend zijn moesten we dat punt moeten overslaan. Maar als het natuurlijk echt niet kan om veiligheidsreden, ja, dan zullen we ons parcours wel een klein beetje moeten aanpassen. De viertelomgang in de Ronsen vindt plaats op zondag 4 juni. In de app van VRT Nieuws kan je het volledige verhaal lezen. En A.A. Gent heeft zich als eerste Belgische ploeg ooit geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Dat is de derde Europese competitie na de Champions League en de Europa League. Gent won de terugwedstrijd in Istanbul met 1-4 van de Turkse Basakseheer. Gift Orban scoorde in de eerste helft al drie keer in iets meer dan drie minuten. En dat is toch wel een droom geweest voor coach Hein van Hazebroek. Dan krijg je vleugels als je zo snel drie, vier doelpunten maakt op zo'n korte termijn, euh, ja, dan vlieg je en, en dan hebben we het eigenlijk heel volwassen en heel verstandig uitgespeeld en dan hadden we eigenlijk makkelijk nog één, twee doelpunten meer kunnen maken. En, uh, het enige negatieve, als je al spreken van een, is, is dat tegendoelpunt dat er nog valt op het einde, dat was eigenlijk niet nodig. Orban zit na zijn transfer naar Gent al aan twaalf doelpunten in negen wedstrijden. Vandaag keert de zachte lucht terug, gaan de maxima weer richting dubbele cijfers... met een 11-12 graden in de ochtend al in Oost-Vlaanderen. Het is wel zwaar bewolkt, al betrokken met kans op wat verspreide buien. Tegen de middag krijgen we dan droger weer. Het wordt dan zelfs nog een graadje warmer hier en daar. De wind draait zich en blaast uit het zuiden. Ja, Hayo, de problemen op dit moment. Hallo, Hayo. Er zullen geen problemen zijn, waarschijnlijk. Dan houden we het zo helemaal goed. Hallo. Er zijn zo van die dingen waar je echt niet wil op wachten. Op je nieuwe auto bijvoorbeeld. Profiteer van onze vele snel leverbare modellen. En geniet in maart van uitzonderlijke condities op het hele gamma. Zo is er een Renault Captuur Benzine in financiële renting vanaf 169 euro per maand. Exclusief BTW. Open deur op zaterdag 18 maart. Info en voorwaarden op Renault.be. Aanbod enkel voor professionals en onder voorbehoud van goedkeuring. Hallo.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 Stadspark Met uw volle Rododendrons Ik krijg het zo warm Van uw schaduwrijke bomen Met die lange dikke stammen Ik wil je uitkammen En elk stukje afval dat ik vind Raap je kop ah ja. Geef je lievelingsplek wat liefde Ruim ze op tijdens de lente schoonmaak Schrijf je in op Mooimakers.be MooiMakers. Mooi Campagne met de steun van Vlaanderen dat je de horta kippen Expo niet mist. Oh, nee. Kom tot en met zaterdag onze kippen bewonderen en krijg 10% op onze kippenaccessoires. Mannekes. Bompie. Brrrt. Kippen die nap nap nap. Gamma? Yes, yes, yes. Nu zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Oh my god. Nu zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be. <lacht> nu bad Wow bij X2O. Profiteer van 100 euro korting per aankoopschijf van 1000 euro. X2O, ga voor meer badkamer. Zondag zijn al onze showrooms open. Toch nog een paar problemen binnengekregen, Hayo, vertel eens. Ja, de Spits naar Antwerpen komt op gang met vertragingen vanaf Oeligem op de E34 ook al 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven de Antwerpse ring richting Gent daar gaat het intussen ook een kwartier langzamer van Deurne tot aan de Kennedy die tunnel inderdaad. En dan richting Beveren zal er een, ja, zullen er grote problemen zijn vanmorgen. Er wordt namelijk gewerkt in de Thijsmans tunnel net voor de tunnel is de ook dicht er staat nu al uh, zo'n 20 minuten file tot op de A12. Ook de oprit van de Noorderlaan naar de is trouwens afgesloten. Je kan daar omrijden via de oprit in Stabroek. In Limburg uh, problemen op de Noord-Zuidverbinding zie ik richting Hasselt. Daar is een half uur vertraging van Hechtel tot Helchter door een ongeval. En op de wegen naar Brussel verloopt niet zoveel problemen. 10 minuten aanschuiven ondertussen van Aarschot tot Holsbeek. En in de Ruppeltunnel richting Brussel moet je opletten voor een obstakel. Oké. Okay. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Morgen. I know where she goes I think about her and she knows it I wanna let her take control Cause every time that she gets closer She pulls me in enough to keep me guessing mm -hmm. And maybe I should stop and start confessing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 John Mendes, jongens. Radio 2. een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen, De zon is lichtjes aan het opkomen, het is ook aan het opklaren. Is het nog aan het regenen, Kim? Nee, hè? Geen het... regen. En ik wil Annie Goosens uit Vilvoorde ook geruststellen. Uh, Ze stuurt goedemorgen. Wat een courage van de mensen om zo vroeg in de wind daar te staan. En de medewerkers ook aan jullie. Jullie zien er heel koud uit. Nou, nah, misschien van buiten, maar van binnen. Ach, en onze hartje klopt. Warm. Dat is goed, morgenmorgen de mensen courage geven. Een beetje een gek verhaal nu. Want hebben jullie al nagedacht over je einde? Schema van het nieuws bijvoorbeeld? Ik denk daar vaak over na, ja. Echt? echt iets aan doen? Nee. Nee, oké. Okay. Daar moet ik echt nog aan beginnen. We ja. zijn nog zo jong natuurlijk. Weet je hoe je, ja, hoe je. Ja, wat ze met jou mogen doen achteraf? Ja, wel sowieso begraven, niet cremeren. Dat okay. weet ik wel. Ja. Zeker wel. Ja, jij kind? Ik denk daar eigenlijk zo weinig mogelijk. Over na. Als ik daaraan denk, dan probeer ik die gedachten wat te verdringen. Omdat ik het een beetje te snel vind. Ik ga ervan ja. uit dat ik nog wel tijd heb. Dank je wel. Uh, maar ja, begraven worden... Ja, ik weet, ik, weet, nee, ik weet het eigenlijk nog. Ja, ah, wel, kijk, je zit daar even in die, in die modus. Want hier in Kortenberg staan heerlijke mensen, onder andere David Kronboom uit Kortenberg. Dag David, goeiemorgen. Goeiemorgen. David had ons een berichtje gestuurd via de app. Omdat uh, die zei van: Ik wil erbij zijn. 27 jaar, je hebt je eigen bedrijf. En je bent begrafenisondernemer. Wanneer beslis je om begrafenisondernemer te worden? Oh, ik denk niet dat dat een beslissing is dat je, zoekt, allez, dat je neemt. Um, ik ben daarin begonnen te werken, uh, heel toevallig in die sector. Ik heb dat allemaal leren kennen. Mm -hmm. um, en op een duur groeit dat uit tot een passie. Een passie nogal? Een echte passie. En als je die passie wilt uitvoeren, volledig, in, in 100%, dan ja. Ja, moet je echt zelfstandig worden. Leg eens die ja. passie uit dan. Oh, ja, je doet dat heel graag voor die mensen te helpen. Je krijgt nadien superveel dankbaarheid en ja, dat motiveert u om, om het goed te doen, om de mensen zo goed mogelijk te helpen, om het heel persoonlijk ook aan te pakken, want dat uh -huh. is de, mens, de wens van de meeste mensen tegenwoordig ja. en dat is heel moeilijk als je dat niet als zelfstandige doet nu, u bent maar 27 jaar, het is misschien een beroep dat mensen niet meteen gaan zeggen ah oh ja, dat zijn jonge mensen dat dat doen nee, nee, heel veel mensen verschieten als er zo iemand jong voor de deur staat ja. uh, ik moet mij ook elke keer opnieuw weer gaan bewijzen dat ik het echt kan, ja. dat ik het goed doe uh, omdat heel veel mensen denken van, oei die jonge snotneus hier, die gaat die ons iets wijs maken, die gaat ons van alles verkopen, dat niet Verstel. goed is. Ja, maar dat is niet zo natuurlijk, want je zei ook, je wil het uniek maken, je wil het heel persoonlijk maken. Geef eens een voorbeeld David. Oh, ik heb een paar maanden geleden uh, een overlijden gehad. Die man dat was een motor van tot in hart en nieren. Mm -hmm. um, die vrouw was er heel hard van aangedaan. Ik kwam daar aan en die motor had eigenlijk een mooiere kamer dan zij zelf hadden voor in te slapen en in te eten. Ja. En ik dacht van, oké, okay, hier moeten we iets speciaals van maken. En toen hebben wij in Nederland eigenlijk een Harley davidson motor gaan huren ja? met een zijspan. En de kist is dan eigenlijk van het funerarium dat het crematorium bracht op die zijspan. Wow. Gevolgd door heel uh, zijn motorclub. Zo mooi. Intens wel, ja. Het is ja, een beetje een triestig beroep. We moeten daar eerlijk in zijn. Maar zijn er ook zo vrolijke momentjes of leukere dingen? Ik zeg altijd, een uitvaart is pas geslaagd als er een lach en een traan geweest is. Ja, dat is waar, ja. En, dat... en trek je het jezelf dan toch wel aan? Hè? Want je hebt soms heel droevige dagen of je gaat wel dingen zien die de meeste mensen niet willen zien. Neem je dat dan mee naar huis? Meenemen naar huis is een, een groot woord. Ik ga daar thuis altijd wel eens kort over moeten praten dat het ja. eruit is. Um, maar ja, na zoveel jaar leert je daar mee omgaan. Ja. Kijk, in korte, het is het nooit. In Kortenberg zit een 27 jarige begrafenisonderneming met goede verhalen. Dankjewel David Kromboom. Ik uh, kan iets heel raars zeggen. Ik hoop dat het niet te druk wordt vandaag. Ik hoop het ook. Ja, het is aan te houden zo. We gaan hier toch zorgen voor een goede song. Niet meteen begrafenisstemmingen. Dit zijn de Wistars, Stars. A brand new day. Van die goede filmen ook. hè? Weet je nog? De Tovenaar van Os. Dat was heel goed. Met Michael Jackson. En Diana Ross. Ook. Maar intussen krijgen we ook mooie beelden binnen van Begijnendijk, Dijk, waar de vlag aan het aan het wapperen is. Blijf ze delen, ook in zavond en in de luchtvaartgemeente. Blijf ze delen. Op die manier kan je een weekendje wegwinnen buiten de regio. Margot van de regio. Het is het altijd binnen de regio. Goedemorgen Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Ja, voor de mensen die Margot willen zien van dicht, ze staat op dit moment op de markt in Kortenberg. Wat vond je van de markt tot nu toe? Uh, gezellig, gezellig. Heel tof. Ik wil hier al kei veel kopen, maar uh, ja, ik moet nog heel de dag op de baan. Dus dan moet ik daarmee sleuren. En dat is ook geen goed idee. Je hebt net al een prij gekocht. Ja, voor jullie. Dank ja. u. De prijs voor de beste collega's. Prijs. Ja, ik had hier ja. al twee prijzen moeten kopen. dat je twee ja. Maar goed. Ja, ja, ik zeg, ja en de volgende joh. keer beter. Als we nu drie hadden, dan konden we soep maken vanmiddag. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, tuurlijk. Ja, je, waarom gaat het altijd over eten bij ons? Ja, sorry. We, we wijken aan. Dat. Margot van de Regio die gaat ook op zoek naar... Uh, ja, vijf verrassende plekken in Vlaams-Brabant en Brussel... zoals de vorige weken... Uh, ik wil weten, wat is de Piskapel? Uh, de Piskapel, uh, dat ga ik jullie straks in geuren en kleuren kunnen vertellen... ...maar dat is blijkbaar een plek in Geetbeds, ...waar mensen komen ja, bidden dat hun kinderen niet meer in bed plassen. En dat is mega populair, daar liggen altijd onderbroeken verspreid of pampers... ...waarbij dan mensen dan een, een offer komen brengen zeg maar, dat de kinderen niet meer... Het offer is dan de pamper? Ja, of een onderbroek. En, dat dat dan, en werkt dat dan? Geen idee, dat zal ik u straks weten te vertellen. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ruimt en ruimt dan een keer op, hè? Ja. <laughs> een hele dag te zien en te horen bij ons in de app van Radio 2. En op Radio 2 zelfs natuurlijk. Intussen komt er een. Ah, kijk! Ah, ah, voilà zijn vrienden. Tweede prijs! Een tweede prijs af. Dankjewel. Oké, okay, prijs nummer 3 is op komst. Margot van de Regio: veel plezier. Dankjewel. En voorzichtig onderweg. Het wordt hier een vruchtbare dag, ik voel het. Het is, ik heb uh, altijd van gedroomd van dat beeld, Kim van ons met twee prijnen aan handen, echt waar. echt prijbeest. Oh goed, ja, bobke erbij. Ja ja. Stiekem. ja I'm Ja, de bord is in Sint-Truiden aan het wakker worden met Alanis Morris. Dat was nog eens een wereldhit, zeg. Geweldig. Goedemorgen, morgen. Een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Voel dat kloppen, voel dat kloppen. We staan hier sinds zes uur. Het is aan het opklaren. Beetje wolken hier en daar in Kortenberg. We staan pal aan het gemeentehuis. De markt is in volle, volle aangroei. Je hebt al prijs gekregen. Maar, prij, we hebben al van alles gekregen. We hebben croissants gekregen, we hebben prij gekregen. En nu net uh, zijn de lieve mensen van Wafels en zo uh, lekkere warme wafels komen brengen. Het wordt een topdag. Honger gaan we hier niet hebben. schema van het nieuws is aan het glunderen. Ja, ik ben echt super blij. Maar ik vind het onwaarschijnlijk. Ik denk van, maar jongens, stop nu toch eens over eten. Dan komen de mensen dat ook nog brengen. Voelen jullie zich niet een, een beetje gegeneerd? Het begint nee, bij mij wel. er zijn heel veel lieve mensen op deze aarde, Peter. <laughs> dat, maar, en jullie, wat geven jullie dan in, in, uh, in de plaats? Geen veel liefde en liefde. warmte. En Nieu nieuws. Nieuws, radio. En nieuws meteen. En vooral Willy soms ook dat. Woo! Ja, dat. Ja, die mevrouw die staat hier ook al van, ik denk van half zes te en wachten. En croissants komen brengen, maar straks geven wij haar Willy. Die komen oh, helemaal... Blij. Die komen helemaal aan de zee, zeg, van West-Vlaanderen. Dus kijk, zelfs daarvoor komen ze naar Kortenberg. Je bent nog welkom tot 9 uur, en ook daarna natuurlijk, want die markt blijft staan, met wie de Sommer die hier live ook zijn nieuwe song zal brengen. Iets om naar uit te kijken. 10% korting vanaf vier keukentoestellen. Dat is slechts één van de vele batibouwvoordelen bij Miele. Ontdek ze in jouw Mieleverkooppunt of op Miele.be. Miele in Abessa.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 Zelf ontwerpen op uw website. Superhandig. Maar mine. Bestel nu op maatkastenonline.be en krijg 20% beurskorting. De scherpste prijs aan schrijnwerkerskwaliteit. 100% op maat, 100% Belgisch. Mercedes-Benz Certified biedt u de garantie dat u met een uitzonderlijke tweedehands dieselwagen rijdt. Direct leverbaar tegen aantrekkelijke voorwaarden.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 7 uur vierte, nieuws, Shema Sai Goedemorgen. Gespecialiseerde borstklinieken verhogen de overlevingskansen voor borstkanker. En de nieuwe partij Boer-Burgerbeweging is de grote winnaar in Nederland. Patiënten met borstkanker hebben tot 30% meer kansen om aan de ziekte te sterven als ze zich laten behandelen in een ziekenhuis dat daar niet in gespecialiseerd is. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum. De ervaring en expertise van dokters in die gespecialiseerde borstklinieken is dus erg belangrijk, zegt Roos Leroy van het Kenniscentrum. Zo hebben we gezien dat vrouwen die behandeld worden in een centrum waar er weinig patiënten, minder dan 60 patiënten per jaar behandeld worden, dat zij tot 44% meer kans hebben om te overleden aan die borstkanker. Het Federaal Kenniscentrum raadt aan... ...om borstkankerpatiënten daarom alleen nog te behandelen... ...in erkende borstklinieken. In de Maas, net over de Nederlandse grens... ...is het lichaam teruggevonden van een vrouw... ...die drie weken geleden was verdwenen in Opei bij Luik. Haar zoontje van vijf jaar was samen met haar verdwenen... ...en was de dag na hun verdwijning al dood teruggevonden in de Maas. Nu is zijn moeder dus gevonden een tiental kilometer verderop. De Aremberg-Schouwburg moet van de stad Antwerpen vier klassieke schilderijen opnieuw ophangen. Sinds november hangen er op die plekken vier foto's van erg diverse mensen, bijvoorbeeld een vrouw met hoofddoek. Maar Antwerpse Schepen van Cultuur, Nabila Aitahoud, heeft beslist om de vier originele schilderijen opnieuw in de trappenhal te laten hangen. De vraag kwam van haar nva partijgenoot Luc Lemmens. Die zegt dat het om erfgoed gaat en dat hij zich stoort omdat men het beeld van blanke mannen wil doen verdwijnen. Onder meer daardoor nam de directeur van het cultuurhuis Aremberg in Antwerpen eerder al ontslag. In Nederland heeft de boer-burgerbeweging de provinciale en eerste kamerverkiezingen gewonnen. De partij wordt in zowat alle provincies de grootste. Jeroen Reijgaard, jij bent in Nederland. Een overwinning was op zich wel verwacht, maar de boer-burgerbeweging doet het eigenlijk zelfs nog beter. Hè? Ja, absoluut. Hè. Ze worden in zowat alle provincies de grootste, steken er met kop en schouders bovenuit. En dat is toch wel ongezien voor een nieuwe partij in Nederland. Ze kunnen het daar bij de BBB zelf nauwelijks geloven. En ja, dan is de rest logisch. Hè. Bijna alle andere partijen verliezen op een paar kleintjes na. En de meest opvallende verliezer is natuurlijk het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, die bijna volledig weggeveegd wordt. Maar toch ook de coalitiepartijen van de regering Rutte verliezen zwaar. Zeker de christendemocraten die zien heel veel kiezers overlopen naar de Boerburgerbeweging. Oké, okay, dankjewel Jeroen. AA Gent heeft zich geplaatst voor de kwartfinales... van de Conference League Voetbal. Gent won overtuigend met 1-4 van het Turkse Basaksehir. Gift Orban scoorde in de eerste helft al drie keer... in iets meer dan drie minuten. Coach Hein van Haasbroek is heel fier. Ik ben heel trots op de groep, op de manier waarop dat ze het gedaan... en op ook hoe zij... Ja, dit doen voor elkaar, voor, voor elkaar, voor de medespelers, voor de jongens, al de jongens die terugkeren uit blessure. Um, ja, het is alleen, als coach kan je alleen maar trots zijn als je een groep zo collectief ziet, uh, ziet handelen. In het volleybal heeft Roeselare zich geplaatst voor de finale van de CEV-cup. Dat is de tweede Europese beker. Roeselare verloor wel van de Italiaanse topclub Piacenza. Maar omdat het de heenwedstrijd had gewonnen, kwam er een beslissende golden set. En daarin was Roeselare de beste. Speler Stijn Dulst is trots. Ja, die golden set serveren we ook gewoon een pak beter maar ook doordat zij ook gewoon ja, ietsje meer onder druk komt te staan en dan, uh, en dan zie je dat, dat alles mogelijk is in zo'n set tot 15 punten. Ik moet nog een beetje binnenkomen. Ongelooflijk welke prestatie dat weer uiteindelijk neerzetten. Dat is iets waarvan dat je in je, je carrière droomt. Wij mogen dat binnenkort meemaken. En in de Champions League voetbal hebben titelverdediger Real Madrid en Napoli zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Real Madrid klopte Liverpool in de terugmatch van de achtste finales met 1-0. Rode duivel Thibaut Courtois was een van de uitblinkers bij Real Napoli won met 3-0 tegen Frankfurt. Voor die wedstrijd waren er in het centrum van Napels zware rellen met Duitse supporters. Die waren niet welkom in het stadion omdat ze zich eerder al slecht gedragen. Gedroegen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel een wettere wil Natuurpunt dat er opnieuw nagedacht wordt... over de locatie van de nieuwe Scheldebrug. En de man van 101, die twee jaar geleden een medebewoner doodde... in het rusthuis in Destelbergen, is overleden. Zachte temperaturen vandaag in Oost-Vlaanderen. Deze voormiddag gaan we al richting 12 graden. Na de middag lokaal een paar graden meer. Het is wel bewolkt weer overdag, lokaal kan het bijvallen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Zacht vandaag tot 14 graden. Ah, je hebt de problemen op dit moment. Ah, geen problemen. Love it. We zullen wel zien zeker. Goedemorgen. Goedemorgen morgen. Dat is hier nog altijd.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 We gonna sip the night.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 Even hey, McDonald, Ga ha, je wat wel problemen en vertel eens. Ja, toch wel. Hè. Dus naar Antwerpen is het vooral uh, lang aanschuiven al op de E34 vanaf Oelegem en vanaf uh, Herentals-West op de E313. Drie kwartier zelfs moet je er daarbij tellen. De Antwerpse ring richting Gent is ook al vrij druk met twintig minuten vertraging van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel zie ik. En dan, uh, ja, problemen aan de Thijsmans-tunnel morgen uh, Dus uh, die problemen gaan duren tot maandagochtend, zeggen ze. dus Ze zijn daar het wegdek aan het herstellen, een dringende herstelling. Je staat richting Beveren, dus in de richting van de Liefkenshoektunnel tunnel twintig minuten in de file. En aansluitend is het ook al uh, aanschuiven op de A12 vanaf Ekeren en vanaf Stabroek. Op de Limburgse Noord-Zuidverbinding dan richting Hasselt is er ook 20 minuten vertraging van Hechtel tot Helgteren door een ongeval. En dan de files naar Brussel, die staan er vooral op de E40. Een kwartier van Aals tot Afliegem komt door een defecte auto. En 20 minuten van Tieltwingen tot Aarschot op de e 314 En tot slot moet je ook opletten op de N8 van Nienoven naar Brussel. Daar staat een kwartier file in Dilbeek door een ongeval. Hey, hey, hey, gooiemorgen, morgen, you don't is donderdag 16 maart, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat ja, een boerenpartij in Nederland, er enorme verkiezingsoverweging aan het boeken is ons hart klopt voor Vlaamse Brabant en Brussel we zitten live in Kortenberg aan het gemeentehuis met zicht op de markt bij ons op 1 VRT Max Radio 2 app, kan je het allemaal zien, straks treedt Willy Sommers hier op, dat kan je ook meemaken en is er al eten, ja. want Shema en Kim die toeteren dan een hele week van kom uit te brengen, we zitten op een markt dus ideaal, het eerste wat je vanmorgen kreeg Shema, was een à grec. En iedereen dacht dat is Grieks brood. Klopt dus niet? Nee, want die kennen het eigenlijk ook niet. Dus blijkbaar is pain à la grec, ja, ze hebben er iets Frans van gemaakt, maar blijkbaar was het brood uit de gracht La grec zou de gracht iets, ja, ik kan het niet uitspreken zoals in <laughs> Brussel, uh, maar het was brood voor de armen die de paters in de 16e eeuw gaven. Okay. En dat is dan, die gracht is dan grec geworden op een of andere manier. Dus denkt iedereen van, ah dat is Grieks brood. Maar wat is het dan? Maar beschrijf het eens, ja, het is zo um, hard brood met ik zie uh, veel suiker, een beetje kristalsuiker erover. Ja het is lekker, het is heel krokant. Oké, okay, ik ga het straks eens proberen. Probeer het straks eens. En nog, nog lokaal nieuws. Want op dit moment staat, uh, staat Kim bij iemand die al 55 jaar op de markt staat. Uh, en met witloof. Ik het is sta Ingrid, Ingrid. vertel eens. Ingrid, ja, Ingrid, jij hebt het kleinste uh, kraam van de markt. Wat verkoop jij allemaal? Wel, op het moment verkoop ik mandarijntjes, appelsine, druiven. En natuurlijk, ons, niet te vergeten, ons witloof, hè? Jouw specialiteit. Ik heb daar heel veel respect voor, want dat is toch door weer en wind altijd heel vroeg. Heb je nooit koud? Wel, dat valt goed mee. Je wordt daar wel sterker in. Dat vroeg opstaan. ja, dat worden, ja, we staan om vier uur op. En uh, dat worden we wel gewoon. En dan kunnen ze namiddag zijn dit doen. Hè. Klein zutje erbij, dat is altijd goed. Ingrid, jouw kraam was vroeger veel groter. Nu is het kleiner. Waarom? Ja, we hadden dus ook alle artikelen. We waren met twee, mijn man en ik. En dan kunnen we natuurlijk meer verzetten. Maar ja, mijn man is gestorven. En nu doen we dat nog alleen wat verder. Voor, ja, voor wat contact houden met de mensen, met mijn klantjes. Ik vind dat echt zalig. Je doet dat ook super. Je bent zo'n vriendelijke madame. Dus ik denk dat jouw kraam heel goed gaat draaien. En ik hoop dat de mensen vandaag heel veel witloof komen kopen bij jou. Dank u, ik hoop het ja. Het is een moment van het witloof feitelijk. Witloof is zo'n product alleen zich tot... Alle soorten manieren van bereiden. Hè. Je kunt er alles mee doen om feitelijk mee witloof. loven. Dus alle mensen naar de markt hier in Kortenberg, naar het Witloofkraam van Ingrid. <lacht> Dank, u wel. Dank, u wel. Dank u wel. Radio Zee. Radio Zee. Steeds opnieuw dezelfde vraag. Hoe komt de toch dat wij hier naast elkaar verloren zijn?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 Ga het even niet meer, ik toch zwart? Gaat het leven soms niet veel te hard? Ik wil meegaan met je, ver weg hier vandaan. Okay. Ik ga zometeen een heel klein beetje zingen. Oei, waarom? Ja, het, het is... Nou, moet je moet geen zorgen maken. Heeft er iemand dat gevraagd? Nee, nee, nee. Het is, het, is is voor, het is voor de show. Ja, het moet uh, even. Ah, maar bedankt dat je ons wel al even... Ah, maar, ik waarschuw de mensen al even. Uh, wel. Ja, het is dat. Uh, lekker theeetje erbij? Ja, iemand heeft dat gebracht. Ik, ik weet niet wie. Ik Echt? kwam terug van het Witloofkraam. En hier stond een theeetje. Ze brengen jou van alles. Zometeen brengen ze hier ook zelfs Willy Sommers. En zaterdag... Ja, inderdaad, die. <lacht> ze hebben alles gelezen. Alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn wij er opnieuw. En zaterdag wordt een hele mooie grote dag. Want zaterdag draait om één man, Frank de Bozere. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit CC Scharpoort in Knokkeheist. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. Nu bij Ego Anticrisis Beurscondities. Gratis plaatsing en kortingen tot 2500 euro op je nieuwe keuken. Ook dat verandert het leven. Nu zondag open. Horta, Horta, Zita. Zie dat je de Horta Kippen Expo niet mist. Oh nee. Kom tot en met zaterdag onze kippen bewonderen... en krijg 10% op onze kippenaccessoires. Crisis. Het moment om jouw droomkeuken te kopen. All inclusive. Met een wijnkast...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 Gegrild, gepureerd of als ijs, geniet van deze tropische lekkernij voor een lage prijs. Aldi, altijd slim. Minimax, de compacte waterontharder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax, en je minimax. koffiemachine tot je douchecabine. En minimax. dat alles zonder elektriciteit. Minimax gaat van start met de batiebalmaand. Ontdek vanaf vandaag de beurscondities op minimax.be. Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera. Per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Tuurlijk wel. Punto punto spelen we vanmorgen met uh, Doris François uit Genbrugge. Doris, goeiemorgen. Goeiemorgen Peter. En. Ja, ja ik ga en... zo meteen. Uh, ah, ja, goeiemorgen Doris. Ik ga zo meteen even zingen, Doris. Uh... Ah, gaat Leutje nog eens brullen? Ja, je denkt altijd dat ik leuk ben in de zinger. Ah, ik ben niet zeker, maar ik zou het echt tof vinden als ik gelijk heb. Ja, maar... Ik... maar misschien, we kunnen dan even nog eens luisteren hoe je doet. Dus ik ben benieuwd, laat u gaan. Het zou vooral fantastisch zijn dat jij gewoon in die zinger zit. Ja, dat zou grappig zijn, hè. Ah man, stel je voor, stel je voor. Doris, maar je bent vooral... Je, spelen, ja. je bent vooral een goede Gentse feestenvierder. Ja, het is, het is dit jaar toch opnieuw, hè? Ja, ja, ja, zeker, zeker. We mogen, niet we mogen dat niemand keren. En hoeveel dagen doe je dan van de tien? Vijf, maar ja, er ja. alle dagen, maar ik ben een beetje verminderd. Ik ging net ja. zeggen, zo hè, tien dagen, man, dan word je gek, helemaal. Maar het is niet alleen ja. van je feesten, want uh, je doet ook de dodentocht. Ja, ik heb dat vijf, vijf keer gedaan, inderdaad. Amai. Vijf keer. Wow. Zeg, onze Radio 2-collega Ruben, die de weekwatchers doet, die loopt de dodentocht. Dat is niet waar. Jawel, ja. dat is een ultraloper, die is zot. Amai. Ja, dat, weet je, honderd kilometer of veel is het? Ja, het is 100 kilometer, inderdaad. Maar wandelen is voor niet beter, alleen uh, minder vermoeiend nee. dan lopen hoor. Want je bent toch 24 uur vanuit je bed. Hè? Ja, is ongelooflijk knap. En wat het is met dat lopen, je zet er rapper vanaf natuurlijk. Hè? Zo is het ja, ballet hier, ja, ja. Goed, Doris, we gaan spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Ik krijg telkens de eerste letter van het antwoord. Volg gewoon lekker aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. De eerste letter is de Y En het is ja, met zingen. Sorry, nu al. Ja. Vol aan. Welke Y komt na We All Live in a... We all ja, loopt welke Z is de meest bekende rivier in Brussel? De Ganne. Welke A uit het Oud-Grieks betekent het einde van de wereld? Pas gewoon. Aram, Aram. Nee. Oh, je was zo goed bezig. Peter, het was nu ook niet echt zingen wat je deed. hè? Wat was dat? Ja, ik durfde niet goed. Maar dan, dan heb ik toch maar even gezongen. Maar het was wel juist. Hè. Welke Y komt na? We all live in... A... Een yellow Submarine was juist door De Z, de meest bekende rivier in Brussel De Zenne Dat is goed bezig En dan de A Uit het Oud-Grieks betekent het einde van de wereld ja. En je zei Aram, nee Slemmert passen Apocalypse, apocalypse Jammer Ja, het is niet aan te doen Maar er zijn wel Gentse feesten Er zijn Gentse feesten En al die sloebers die denken van Ik kan het wel, ik kan het beter Punto, punto, in de app van Radio 2 Zo eenvoudig is het Punto punto, punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Say it to your time and time again Oh, yes I you know what Yes Every man deserves a good woman And I want you to be my wife Tell me so much better spent, baby With a woman just like you, in my life So let me love you Fill me up inside, I wanna hold you, baby So let me squeeze you Don't you know that I'll be on my knees for you, baby See it to your time and time again. Let you go! over, oh, yes, no, no. daarnet net was in het regionaal nieuws hier in de buurt dat er een tekort is aan huisartsen, maar dat is overal waarschijnlijk ook, hè? Ik denk het, ja, absoluut. Gelukkig is de burgemeester van hier is blijkbaar ook een dokter. Ah wel, maar dat vind ik nu zo zot. Dat is toch een vrij zwaar beroep en dan nog eens burgemeester erbij. Ik vind het heel zot. Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. Maatkasten online. Kijk op maatkastenonline.be en ontwerp zelf jouw droomkast. Maar even kijken bij de Weerman hoe het weer in de rest van Vlaanderen is. Op dit moment wolken hier, maar het is wel over Weerman Bram. Ja, ja, inderdaad. Wel, Het is vooral nog een beetje aan het regenen in uh, Antwerpen en in Limburg. Op de andere plaatsen is het inderdaad al droog. En de zon die gaat er in de komende uren meer en meer doorkomen, Peter en Kim. Dus uh, het ziet er echt wel goed uit. Er zullen wel altijd wel een beetje hoge wolkenvelden zijn die die zon gaan sluieren. Maar ja, het zonnige gevoel gaat er zijn, dus dat is mooi meegenomen. Nu is het nog fris, 5, 6 graden zowat buiten. Maar uh, ja, straks gaan we naar 13 of 14 graden, dus dat is vrij zacht. Stevig windje wel vandaag. Uh, uit het zuiden, dat is een matige, soms vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht dan droog weer, minimaal rond 8 graden, dus dat is vrij zacht. En dan morgen dan krijgen we een droge start met nog wel een beetje zon. Maar ja, in de loop van de voormiddag gaan we al meer en meer wolken zien. En dan verwachten we al de eerste buien in het westen van het land. Na de middag trekken die dan door richting het oosten. Bij temperaturen die nog wat zachter worden dan vandaag, we gaan maar eens naar 15 of 16 graden. En een matige wind uit het zuiden. Voor het weekend dan, het blijft heel zacht. 15 graden nog altijd bijvoorbeeld op zaterdag. 12 op zondag. Met altijd ochtends een droge start. Maar in de loop van zaterdag en zondag gaan er altijd meer wolken komen opdagen. Met dan vooral na de middag regen of buien. Dat is spijtig natuurlijk, maar ik heb vooral 15 graden gehoord. Ja, ik ook. Ja, ja, ja. Ik heb het wel nog niet gevoeld nu, maar ik heb het ook wel gehoord. Ze komen eraan. Het komt. Zeg Komt maar, zeker uh, Weerman Bram, nu zaterdag bij de Weekwatchers is er een grote Frank de Bozeren special, want ik heb gehoord dat hij ermee ophoudt, maandag ja. al, zijn laatste weerbericht, jij kent hem natuurlijk persoonlijk, uh, wat moeten we zeker onthouden van uh, Weerman Frank? Goh, uh, ik, je moet maar eens op letten zaterdag. Hè. Hij heeft bijna nooit een blad papier bij met zijn notities. Op, nu, op, op dit moment, ik ben mijn weerbericht aan het brengen. Ik heb een blad papier vast waar ik het heb opgeschreven. Ja. Hij doet dat dus zelden of nooit. Hè. Let daar maar eens op zaterdag. Uh, hij, hij doet dat gewoon ja, uit zijn hoofd. Alsof hij het weer gewoon ademt. Hij kent dat volledig van buiten. En dat is wow. toch wel heel opmerkelijk, vind ik. Hij is het weer. Dat dat dat... Is Frank de Bozer is een beetje het weer, hè. Ja. Maar kijk, na maandag ja. alweer niet meer. Dan is dat een gewone mens op een velo. Nee, we gaan hem nooit vergeten. Tuurlijk niet, tuurlijk niet. Gaat ja, we niet sterven of zo, hè. Goed, Weerman Brand, dankjewel. We weten vooral dat er 15 graden aankomen, ooit. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder...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 staat hier al te popelen, er staat hier al te popelen. Willy Sommers staat klaar om op te treden zometeen. Ja, komt goed. Hè. Intussen komen er ook nog mooie beelden winnen van vlaggen. Onder andere in Liedenkerken heeft er uh, iemand eentje gezien. Blijf die foto's delen voor je het weet vind jij een weekendje weg buiten je regio. En nu even naar het nieuws, het vierte nieuws met schema. Het is half acht. Goedemorgen. een nieuw onderzoek zegt dat borstkankerpatiënten zich moeten laten behandelen in een gespecialiseerd ziekenhuis. Want zo hebben ze tot 30% meer kans om de ziekte te overleven. En in Nederland is de boerburgerbeweging de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezing. Die nieuwe partij is plots in bijna alle provincies de grootste geworden en dat is ongezien. Heel wat mensen steunen de boeren en het platteland dus. De BBB, dat was toch ook iets van, uh, van sport en zo? Dat was ook BBB? Uh, ja, dat is zo buik... Billa, borst dan zeker nog? Ah, dat, dat kijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Natuurpunt vraagt om de beslissing over de locatie van de nieuwe Scheldebrug in Wetteren uit te stellen. Die beslissing is voor één deze dagen. Er liggen twee opties op tafel. Ofwel komt de brug in het centrum van Wetteren ofwel erbuiten. Maar Natuurpunt is dus niet akkoord. Wij willen dus vooral dat er meer wetenschappelijk onderbouwd onderzoek gebeurt over de impact van de verschillende scenario's die nu nog op tafel liggen. De natuurwaarden in het gebied, de waterhuishouding en dergelijke meer. Wij vinden dat de gemeente echt wel de drie opties die nu nog op tafel liggen moet openhouden. Waaronder ook de optie van een brug op nagenoeg dezelfde locatie als waar de huidige brug staat. De gemeentewetteren wil voorlopig niet reageren. In de app van VRT Nieuws lees je er meer over. De man van 101 die twee jaar geleden een medebewoner doodde in het rusthuis in Tesselbergen is overleden. Hij had het slachtoffer toen verstikt. De man werd eind vorig jaar geïnterneerd omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. Maar er was maandenlang geen plaats in een geschikte psychiatrische instelling of hij werd geweigerd. Uiteindelijk is hij in een woonzorgcentrum in west vlaanderen Overleden nu. Denderleeuw overweegt onder meer een plaatsverbod voor ruilschoppers in de stationsbuurt. Een tiental jongeren heeft er opnieuw voor problemen gezorgd deze week. Ze gooiden met verkeersborden. De overlast aan het station van Denderleeuw sleept al een tijdje aan. Eind vorig jaar deed de politie al een maand lang systematische identiteitscontroles aan het station. In Ronsen is er wat ongerustheid over de traditionele viertelomgang begin juni. Tijdens die jaarlijkse optocht wordt een schrijn met de overblijfselen van de patroonheilige Sint Hermes rondgedragen. Elk jaar stappen duizenden mensen mee, maar nu wordt er gewerkt aan een brug die op dat traditionele parcours ligt. Schepen Jan Foulon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 Een a Gent is als eerste Belgische ploeg ooit geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Gent won in Istanbul met 1-4 van het Turkse bazakje hier na een gelijkspel vorige week in Gent. Gift Orbán scoorde in de eerste helft een hat-trick in iets meer dan drie minuten en dat gaf Alessio Castro Montes vleugels. Hij heeft al bewezen dat hij er, ja, ervan in staat is. Een heel leuke wedstrijd om te spelen vandaag. Het was heel belangrijk. Iedereen besefte het, het belang van deze wedstrijd ook. En uh, ja, daar werd het eerst gezegd dat we misschien onze kwalificatie door het slechte veld in Gent uh, waren mislopen. Dus uh, ja, ik denk dat we hier vandaag ook wel hebben bewezen dat we op een goed veld ook goed kunnen voetballen. Morgen kent a, a. Gent zijn tegenstander in de kwartfinale. Vandaag zachte lucht en maxima richting dubbele cijfers met een 11-12 graden in de ochtend al in Oost-Vlaanderen. Blijft zwaar bewolkt tot betrokken met kans op wat verspreide regen tegen de middag droger weer. En dan wordt het nog een graadje warmer zelfs. Problemen op de weg op dit moment, ha, joh, wel wat? Ja, we beginnen naar Antwerpen, hè. daar is het een kwartier aanschuiven. Bijna 20 minuten eigenlijk eh, op de E17 vanaf Haasdonk. Verder op de E34 en op de e 313 vanaf Oelegem en vanaf Herentals West... moet je rekenen op een uh, half uur extra vertraging. De rest uh, van de files naar Antwerpen zijn korter hoor, zo'n 10 minuten. Uh, de ring richting Gent is vrij druk met 20 minuten file... van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Ja, en dan uh, richting Beveren op die R2 aan de Thijsmans-tunnel wordt gewerkt... Uh, er is één rijstrook dicht. Daar moet je rekening houden met 20 minuten file. Eerst uh, dus vanaf de A12. En daarom zijn er ook al vertragingen van een kwartier op die A12 zelf. Vanaf Stabroek en vanaf Ekeren. Heel wat mensen zijn aan het omrijden via de Noderlaan en de Scheldelaan. Dat levert vooral extra drukte op op de Oosterweelsteenweg. Die de Noderlaan en de Scheldelaan met elkaar verbindt. De Limburgse Noord-Zuidverbinding blijft druk vanmorgen richting Hasselsdam. Dat is uh, nog twintig minuten geduld, geduld oefenen aan de werken in Helg. En dan hebben we files naar Brussel van telkens zo'n kwartier op de gebruikelijke plekken. In Afflighem op de E40 vanuit Gent moet je wel rekening houden met een defecte auto. En op de binnenring rond Brussel tot slot gaat het ook een kwartier langzamer van Grootbijgaarden grote bijgaarde tot de. Zeg lieve mensen, hezen dames en heren, Willy Sommers! Hallo, goedemorgen allemaal! Ja, ja, ja, ja, het is altijd een feestje om jou te zien, Willy. Hoe is het? Zeer goed, zeer goed. Ze het gehoord. In Nederland heeft de BBB echt een ja. monsterscore gehaald. Ja. Een boerenpartij is dat. Ja. Er eentje binnen in Wommelgem blijkbaar. Was er ook ooit een kippenhandel van, uh, van Dam Bertels uit Wommelgem. Zelfs de nummerplaten waren BBB. Billen, Boston Bertels. <lacht> ook een goed plan. Oh, goed, goed, goed, goed. Ook ja. een goed plan. <lacht> Heb je ooit, uh, ben je ooit gevraagd voor een politieke partij, Willy? Dat is mij ooit gevraagd geweest. Vertel. Maar, maar ik heb dat niet aangenomen omdat ik uh, mijn politiek niet wil binden aan een bepaalde partij. Want ik, ik sta eigenlijk open voor iedereen. Hè. Oh. Uh, ja. Dus, hij hey, ja, altijd ja. in zijn hart. Is dat? Ma maar aan, aan mijn vrouw is het ook al eens gevraagd. Ja? Ja, ja absoluut. En welke hey. partijen vragen dat dan? Uh, bij ons was dat uh, onze burgemeester is van een, is een Open VLD. Hè? Ja, hij kan er ook niet aan doen. Uh, <lacht> het is een vrouw, het is een vrouw. Zij? Ja, Irina. Irina de Knop. Maar nee, uh, wij zijn daar niet echt voor uh, te vinden. Nee, nee, nee. En hey, was daar je voor? Een politieke partij van Willy Sommers. WWW, wij willen Willy. <lacht>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 Op zijn best komt uit de Combi -stoom oven van Miele. En wie weet, is die binnenkort ook van jou? Want nu geniet je van 10% Batibouwkorting vanaf 4 keukentoestellen. Ontdek deze en nog zoveel meer interessante Batibouwvoordelen bij jouw Miele verkooppunt in de buurt of op miele.de. Oh, is het nog? Miele in Mabessa. Nu Batibouw bij X2O Badkamers. Profiteer van 100 euro extra korting per aankoopschijf van 1000 euro. En dat bovenop onze scherpste prijzen. X2O, ga voor meer Badkamer. Geldig in onze showroom. ...of op x 2 Nu zondag zijn al onze showrooms open. Voel jij ook lente -kribbels? In Goed Gevoel lees je er deze maand alles over. Ontdek verborgen parels van vakantiehuisjes... ...en laat je inspireren door Sandra Beccari... ...voor een frisse brunch. Begin de lente alvast in een oase van rust en luxe... ...met de ritual scheurstokjes ...voor maar 5,50 euro extra. Alles begint bij een goed gevoel. Nu in de winkel. Goedemorgen, morgen... Peter en Kim. Radio 2... mens is maar ja, een jaar of 44 geworden. Dat is toch onwaarschijnlijk. Maar wel een wereld hit gehad. Dat ja. wel. Kijk. Radio 2. Een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen. De hele dag kan je nog genieten van Margot van de regio. Die gaat dus heel Vlaams-Brabant en Brussel rond onder andere op zoek naar de Piskapel, blijkt echt te bestaan. Ja, en er heel benieuwd naar. En hier is de Martin volle gang live van aan het gemeentehuis en het gemeenteplein van, uh, van Kortenberg gezellig hè Kim het is echt kei gezellig. de mensen hebben er heel veel zin in uh, ik denk ook dat het een beetje Willy is die de zon heeft meegebracht maar... ook, intussen is in schema gewoon lekker aan het vertreten. smakelijk <lacht> dankjewel, de wafels zijn heel lekker dat, dat zal wel, maar een echte Vlaamse Brabander bij ons, Willy somers, goedemorgen Willy Goedemorgen Peter, daar Kim, hallo ja. en een kleurtje, heeft een kleurtje uh, ja, ik, ik ben net naar Dubai geweest. Ja, jij bent op vanreis geweest? Ja, van de reis naar Dubai. De, de Emiraten, een zeer mooie reis gehad. Met ongeveer 50 enthousiaste fans die mee waren. En uh, ja, Dubai, ik heb een klein beetje mijn hart verloren daar. Ja, ja. waarom? Is, is uh, alles is groot, groot groter, grootst... Het is zeer veilig ook. Hè. Je ziet er ook niks op de grond liggen van sigarettenpeuken of papiertjes. Dat is een heel propere oh. stad. En ik heb daar mijn videoclip opgenomen van mijn nieuwe single. Ja. Ah, ja. Dus. Maar blijkbaar gewoon op de ja. laatste dag dacht je van we gaan een clipje oppakken. Ja, dat was de vrije dag zo. Excursies waren allemaal achter de rug. En ik zei tegen mijn manager Ilya. Ik zeg Ilya, we gaan toch de tijd nuttig gebruiken. We gaan een clip opnemen. En ja, ik heb dat gedaan en het resultaat is... Zeer goed. Ja. Maar de mensen die mochten dan meespelen? Nee, nee, nee. Dat was ik alleen. Ik alleen. Was... Ah, ja. Ja. Ja. We moeten niet een onnozel doen. Intussen ben je 70, je ziet er nog altijd maar 17 uit natuurlijk. Dank u, Peter. Maar, Drink iets van mij. Maar hoe, hoe, druk, hoe druk, man, is nooit te veel. Uh, wel, ik, uh, ik, ik ben graag uh, de baan op, on the road. Hè. Mijn, mijn vrouw zegt ook, Willy, doe het maar, zolang je dat graag doet en, en gezond bent, doe het maar. En uh, mijn manager zegt, Willy, als het te veel is, verwittig mij. Dan, ja. uh, dan doen we een, uh, een kleine stop. Maar nee, ik ga er graag, graag voor. Blijft er gaan, hè. Voel het, ja. het hier, je hebt er nog heel veel goesting in, hè? Ja, absoluut. Dat is het belangrijkste. Ja. Zeg, al die mensen hier, die staan klaar, je voelt het, je weet het. Het is hier Markt ook vandaag, heb jij ja. iets met de Markt? Ik ga zeer graag naar de Markt. Ja? ja vooral als ik op vakantie ben in het buitenland. Want daar kan ik anoniem op de markt rondlopen. Ja. Want anders uh, word ik uh, vaak uh, tegenhouden voor selfies en toestanden. En, uh, maar in het buitenland is dat echt zo een, een traditie. Toch een markt of twee, drie meepikken. Ja, ja kop, is, je ja. daar dan al, allemaal toch niet zo van die Tobby Hilfiger en zo van die dingen? Nee, dat nu niet. Gewoon kijken, rondlopen en uh, rondsnuffelen. Dat is uh, iets dat ik graag doe. Gezelligheid. Ja. Als je afvraagt al van uh, kan Willy soms ook dialect? Ja, dat gaat hij zo meteen even bewijzen zien. Eerst zo de groep die uh, dacht van, oh, waarom niet? Wet, is ook maar één wet, wet, wet. Zijn er ook maar twee, er zijn er drie. Wet, <laughs> wet, wet, wet, ja, jongens. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling. everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let. I give mine to you. I need someone beside me in everything. Wet, wet, wet, love is all around. Morgen, morgen. Ik kan het zien, je kan het volgen op de radio. Ofwel even de app van Radio 2 opengooien. VRT Max. Of bij ons live op 1. De markt staat hier lekker vol. Want bij ons staat Willy Sommers. Een echte Vlaams-Brabantse artiest. Willy, je bent echt helemaal een Vlaamse Brabander. Je bent van Lennik en ja. woont in het geboortehuis... Van je mama, vertel. Ja, dus een, de, mijn, de vader van mijn moeder was een landbouwer. Een boer. Hè? Ja. En uh, die had een bo grote boerderij. En die man is 90 jaar geworden. Mijn zus had net al een huis ge gekocht. In, in, in de streek van Halle. En het huis kwam vrij. En uh, mijn mama zei van, ben je geïnteresseerd? Ja. Ik heb toen gebeld naar Jeff van Uitsel. Die ook architect was. Jeff van Uitsel van de Zottenmorgen. Ja, uh, ja. Jeff is ook architect. En uh, Jeff en ik hebben daar eigenlijk al onze inspiratie in gestoken. Hebben daar een hele mooie... ...vermette van gemaakt. En daar woon ik nu al... ...meer dan 30 jaar. Prachtig. Ja. Wow, mooi. Ja. En je bent ook ereburger... ...van Lennik, ook ja. al 32 jaar. Ik ja. vraag me dan af, wat moet je dan doen... ...als ereburger? Wel, eh, eerst en vooral is dat een... ...mooie eretitel. Hè? Dat is mm -hmm. heel belangrijk. En dan mijn eerste vraag was... ...aan de burgemeester toen, die mijn... ...ere erelint gegeven heeft en mijn diploma... Huh. Welke faciliteiten heb ik nu? Mag ik mijn auto verkeerd parkeren? Nee, Willy, dat mag niet. Je moet doen zoals iedereen gewoon je auto op de juiste plaats zetten. Ja, het is niet dat je elk jaar die beloftes moet hernieuwen of zo. Nee, nee, nee. Dan je hebt niet. dat voor het leven. Voor het leven ja. Ja, bon, de mooiste plek van de streek voor jou in Vlaams Brabant. Eh, uh, ja, uh, vandaag zou ik een uh, kortenberg... Kortenberg, dat lijkt me op het veiligste op dit ja. moment, ja. Willy, laten we meteen zingen. We hebben jou ook gevraagd om ja. iets in het dialect te doen. Hoe is je dialect in... Eh, uh... uh, dat is moeilijk voor mij, want ik... Uh, ik... Praat eigenlijk, ik praat, ze, want mijn ouders zijn overleden, eigenlijk alleen met mijn ouders nog dialect. Zelfs met mijn zus is het algemeen beschaafd Nederlands. Zo herkenbaar. Want haar man is een, een Nederlander en die verstaat onze dialect ah, bijna niet. Horror. Ja. Je <laughs> <laughs> dat niet. Maar ik ga wel zeven anjers, zeven rozen, een stukje doen in het dialect. Een Stukje in dialect, ja. ja ik ga mijn voor, best doen. Voor proef, wat is dan zeven anjers, zeven rozen? Zeven anjers, zeven rozen. is. <laughs> <laughs> dat dat kunnen ze zo geen best van vlaanderen en Limburg begrijpen. Helemaal goed. Jij mag naar het podium. Oké. Okay. Sommers. en intussen, ik ben ze aan het zoeken, onze collega Kim van ons, die staat, ja ik zie haar ja, wuiven, ja toch wel anderhalve meter groot, maar toch zie ik jou staan, die <laughs> staat naast de mevrouw met een roze mutske, ja dat Vertel is Patricia, Patricia jij hebt een heel vrouwenbastion, bij wie is dat allemaal? Ik heb mijn twee dochters mee, mijn drie kleinkinderen en mijn tante. En jullie zijn van Kortenberg? Helemaal van Kortenberg, dat is waar. En uh, zeg, Zijn jullie naar hier gekomen voor Willy Sommers of gewoon voor de markt elke week? Um, natuurlijk voor Willy Sommers en onder lichte druk van ons mama. <laughs> Altijd luisteren naar de mama hè? Alex is er ook bij, uh, zeg wat vind jij hier allemaal van? Leuk. Uh, leuk? Wat is er zo het leukste wat er hier in Kortenberg allemaal is? Het uh, voetbalplein. Ja, het voetbalveen? Ja, misschien vinden jouw tante of jouw mama daar iets anders. Waar, wat moeten we doen als we in Kortenberg zijn? Een mooie wandeling maken in onze abdij, dat kan je echt van genieten. Mooie wandelparen en vlakbij het bos. En vlakbij het bos, doen jullie dat dan allemaal samen? Af en toe wel, ja. ja, ja. Maar wij zijn fier op dat bos hier, dat is van Prins Merode en wij mogen dat gebruiken. Die, die bos, we mogen daarin wandelen, lopen. En jullie maken daar veel gebruik van? Heel veel en een mooi bos. Dus allen daarheen, Peter. Uh, maar ondertussen is het tijd voor. Ja, hij staat klaar. Hij staat klaar, Willy Sommers staat op het podium. En kan het volgen? Klik even op de app van VRT Max. Bij ons op 1. En ah, natuurlijk die app van Radio 2. Lieve mensen, hij brengt 7-Angers, even 7-Rozen. Even en na 8 uur nog zoveel meer. Maar ik nu al een applaus voor Willy Sommers. Vieten bloemen, vieten morgen. Je schoen stoot mama's stoel. Vieten bloemen als die mooie, die bijzonder en einde wonen. Moet toch zeggen, je werd groen. het Je straalt van vreugde en je lacht. Misschien dit hele nu Maar toch denk je nog aan mij De herinnering blijft je bij Maar die tijd is toch voorbij En nu allemaal samen Zeven aan je, zeven rozen Een bruispoket voor jou Zeven aan je, zeven rozen Heb ik hier speciaal gekozen ik die zoveel van je hou. Ja hoor, bakstje vol, bakske vol hier voor Willy en Zo meteen na acht uur, dan gaat hij gewoon lekker door natuurlijk. I when the lights come on Yeah, yeah 30 almost got me And I'm so over love songs. Yeah So if you want it bad tonight Come by me and drop a line No you never been inside Don't be scared if you lie The blessing of a body to love more. Het is allemaal gebeurd. Willy Sommer heeft in het live opgetreden. Uh, Anne van die dat nog weet, ja mijn kleindochter, die wou niet meteen een foto. Ze wou wel, maar. Uh ja, het lukte niet met Willy. Sommige mensen zijn zo onder de indruk van jou, Willy Sommers. Ben je dat? Ja, ben je soms ja? nog onder de indruk van jezelf als je in de spiegel kijkt? Wel, ik ben onder de indruk van de aanwezigheid van deze mensen... op een vroege donderdagmorgen. Proficiat. dank voor te komen allemaal. Super, echt waar. Hey, is dat dan ook zo? Meteen ga je ook, blijf je dan ook voor de foto's en de handtekeningen? Doe je dat nog allemaal? Ik doe dat nog altijd. Mijn uh, uh, uh, signer-sessies duren soms langer dan mijn concerten. Ja, terecht ook. Hè. En Welke, welke handtekening zet je dan? Gewoon, Willy? Of, uh... Willy Sommers? Volledig? Nee, Volledig, nee, faart, ja, ja, ja. Allee, ja. Ja, ja. Ja, maar ja, het zou Willy of Willy Somers kunnen hè? Ja, ja, zo. Dat allemaal. Of WW. Ja, kijk, zeg. Michael komt ook. Wie dat hem? And I'm feeling good.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 Plus nog iets meer. Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer. Kijk eens, Lieveke, wat denkt. je? Turquoise, grijs of beige? Misschien elke kleur past perfect bij u. Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Huh? Welke vind jij het schoonste voor onze nieuwe badkamer? Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt. No. Het leven begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Temse of Lier. En krijg nog tot eind maart uw hangtoilet gratis. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Zometeen is Willy zomers nog eens live. Heel de markt gaat zot worden. En jij kan meevolgen in onze app of bij ons op 1. Goedemorgen. Elke dag, welkom voor 2. Het is tussen 8 uur 14 nieuws, Schema Saisay. Goedemorgen, borstkankerpatiënten hebben een grotere overlevingskans in gespecialiseerde borstklinieken. En de nieuwe partij Boer Burgerbeweging is de grote winnaar bij verkiezingen in Nederland. <tieding>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 en de eventuele chirurgische ingreep, ik wil dat echt alleen nog maar laten gebeuren in erkende coördinerende borstklinieken, die minstens 125 nieuwe diagnoses per jaar stellen. En die andere ziekenhuizen die vandaag die rol van satelliet spelen, die kunnen voor mij een hele mooie rol blijven spelen, maar dan in de verder behandeling, bijvoorbeeld de chemotherapie. Elk jaar krijgen meer dan 10.000 vrouwen in ons land te horen dat ze borstkanker hebben. Dat is ongeveer 27 vrouwen per dag. De Aremberg-Schouwburg moet van de stad Antwerpen vier klassieke schilderijen opnieuw ophangen. Sinds november hangen er in de plaats vier foto's van diverse mensen, zoals een vrouw met hoofddoek. Maar de Antwerpse Schepen van Cultuur heeft beslist om die weg te halen en de vier originele schilderijen opnieuw in de trappenhal te hangen. De vraag kwam van haar n partijgenoot Luc Lemmes. Van de indruk dat men hier opnieuw probeert he, de geschiedenis te wissen. Blijkbaar onder druk van de wooncultuur en van een beperkt groep intellectuelen die het absoluut willen doordrukken. Dus onze geschiedenis, onze geschiedenis, daar moeten wij fier op zijn. Onder meer door de hele situatie stapte de directeur van de Aremberg Schouwburg in Antwerpen al op. In Nederland heeft de boer-burgerbeweging de provinciale en eerste kamerverkiezingen gewonnen. De partij wordt in zowat alle provincies zelfs de grootste en dat is historisch. De boer-burgerbeweging is een nieuwe partij die tegen de aanpak van het stikstofprobleem is door de Nederlandse regering. Want daardoor moeten veel boeren hun bedrijf verkleinen of sluiten. Dat de BBB zou winnen was voorspeld, maar de winst is toch veel groter dan verwacht. En dat heeft niet alleen te maken met de stikstofcrisis, zegt kopvrouw Caroline van der Plas. Het gaat niet alleen om stikstof, het gaat erom dat mensen in Nederland, mensen die met de poten in de klei staan, die met voorstellen komen, die dingen willen doen, die dingen willen betekenen. Dat die, ik hoor het ook van ondernemers, die zitten al in ministeries, ministerie zitten te praten over regels, over beleid. Ze worden naar huis gestuurd en er wordt niks mee gedaan.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, dender leven de relschoppers weg uit de stationsbuurt. Want jongeren zorgden er opnieuw voor overlast s'avonds. En twee mannen zijn veroordeeld omdat ze drugs uit een bananencontainer in de Waaslandhaven hebben gehaald. Vooral droog weer vandaag in Oost-Vlaanderen met temperaturen rond 12, 13 graden. Lokaal is er wat regen mogelijk. Dat is niet uitgesloten, dus het blijft ook bewolkt met een zachte zuidenwind overdag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen. En kan je ook al lezen in de app van VRT Nieuws intussen is het onwaarschijnlijk om te zien hoe ze hier in uh, Kortenberg vier generaties vrouwen op de foto gaan met Willy Sommers Prachtig. ja Patricia kwam nog even dag zeggen en haar moeder is ook aangekomen dus het blijft hier vrouwen regenen het is fantastisch ja gelukkig de files. Minder of niet, hajo? Die zijn minder, hoor. Vandaag, oh ja. het is op D17 van Kortrijk naar Gent. Een half uur aanschuiven ondertussen van kruis Houten tot voor de Pinze Komt door een ongeval dan. Dan een bijzondere melding van de politie in Gentbrugge op de E17 richting Kortrijk. Daar zou een zwaan lopen op de snelweg, dus goed opletten daar. Verder naar Antwerpen zijn er vertragingen van een half uur ongeveer. Vanaf Haasdonk bijvoorbeeld, ook vanaf Brecht zie ik. Een kleine drie kwartier zelfs vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring is uh, vrij druk richting Gent met een half uur vertraging van uh, ja, Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel en ook richting Nederland een half uur van uh, Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar zijn door ongeval twee rijstroken gesloten. Richting Beveren dan op diezelfde ring richting uh, Beveren inderdaad de R2 staat er 20 minuten file van de A12 tot aan de Thijsmans-tunnel. Komt door de werkzaamheden. Aansluitend is het ook een kwartier aanschuiven op de A12 vanaf Ekeren en vanaf Berendrecht heel moeilijk daar. De limburgse noord zuidverbinding dan de hele ochtend al flinke drukte daar. Hou momenteel rekening met een half uur vertraging van Hechtel tot Helgteren. Dan kijken we even naar Brussel, daar hebben we geen verrassingen, geen ongevallen. Hou rekening met gemiddeld 20 minuten vertraging, dus tot aan de ring rond Brussel. En op die ring verlies je een half uur van Grootbijgaarde tot Wilvoorde. En op de buitenring is dat 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren.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 En hart voor vlaams brabant en Brussel. Op dit moment staat Willy Sommers op het podium. Gaat zometeen beginnen te zingen. Dus als je er wil bij zijn, zou je even naar hier moeten komen. Maar straks ook te volgen op radio en op televisie. Eerst nog Nick Keimen en I Promise Myself. Goeie.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 omdat mezelf van Nick Cayman. intussen uh, is Willy soms de hele markt slot aan het maken. Willy moet blijven staan op je podium en zo meteen moeten zingen. Hij is dat een goede gij. zeg. Die Willy toch? En, en zo blijft denk. hij zo slanke af oh, lopen hè? Als je die de Willy uit zijn kooi laat. Ja. <laughs> Je donderdag begin. Het is Kortenbergdag vandaag, 16 maart. De dag dat je hoort op Radio 2. Ja, dat de boerenpartij in Nederland het enorm goed doet. Het kan zomaar mensen op gedachten brengen om dat hier ook te beginnen doen. Volgend jaar verkiezingen bij ons. Hè? Nee, wij, wij gaan dat, en ik ga het niet doen. Nee, nee, ik ga, nee de, de partij voor de supermarkt zou ook nog kunnen komen. Ja, maar we gaan dat niet doen. We gaan dat niet doen, nee. Ondertussen staan we wel gewoon nog gezellig hier aan het gemeentenhuis. Ja. We hebben zicht op de markt. Uh, en we doen dat eigenlijk allemaal gewoon om jullie daar allemaal beter te leren kennen. Dag lieve mensen! Schitterend. zoveel en er is zoveel warmte. Ik ben en, daar heel blij van. En de markt vooral. Bij ons op één kun je het zien op VRT Max op Radio 2 in de app en... Hij staat weer klaar. Hij gaat zijn nieuwe song doen. En daarna doet hij een liedje dat heel Vlaanderen zal en kan meezingen. Stel mensen hier dat jullie toch in een Polonaise willen trekken. Hou je niet in. Het mag. Want Michael weer een groot applaus voor onze Vlaamse Brabantse artiest van de dag. Willy Sommers. Eerste ogen Schrijf maar aan! Een kind dat lacht en naar je zwaait. Een fiets die de hoek omdraait. Het lijkt zo gevoelig, maar het is toch een wonder. En daar is de Polonaise! Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Nee. En we zwaaien mee! Toch maar even. Gaan we samen zingen, beste vrienden? Uh. Laat de zon in je Geweldig. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet niet van leven. Wow. Want het duurt toch maar even. we gaan door. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Het lijk zo maar het is toch een wonder. Changer! Ha, ha, ha. Dan ben je soms niet goed gezind. Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Zijn we vrolijk vandaag? Ja! Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Nee. Zwaaien! Laat Soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing die lied. En nu gaan we! Ze worden zot, ze worden zot Willy Sommers live ja. Goeiemorgen, morgen Het was genieten hoor, absoluut Ik moet nog even meegeven aan mijn buurman Dat de Willy optreedt in onze buurgemeente In temse Basel Op een Schlagerfestival, te gevolgen van een trek trekweekend ziezo, ook daar kun je Willy zien Maar die mens, die doet gigantisch veel Concerten, waanzin Het ging over eten ook in Vlaams, Brabant en Brussel En uh, op dit moment Worden ze gevoederd Kim en Shema. Ja, het is echt waar. Er is iemand weer speciaal afgekomen om jullie te voederen. Vertel eens. Ja, Shema en ik, hebben, on Shema en ik hebben onze caravan even verlaten voor zeer belangrijke dingen. Uh, want ja, ik sta hier samen met Shema bij Leen Wouters. Vertel eens, wat heb jij meegebracht? Uh, ik heb een ontbijtje meegebracht met streekproducten, maar het is niet het typische ontbijtje. Ik heb er een uh, sushi ontbijt van gemaakt. En hoe kom je daarop? Uh, ja, ik, ik ben foodstilist en foodfotograaf receptontwikkelaar en ik hou mij bezig met alles wat leuk is en, en een beetje innovatief. Oké, okay, Shema, zeg eens, wat zien we hier? Ik zie eigenlijk echt sushi met een beetje ei, met een beetje zalm, met denk ik spinazie, iets groen in ieder geval. Het ziet er heel lekker uit. Zullen we een keer proeven? Ja, zeker. Allee, proef eens. Zeg, welke blog heb jij dan? Uh, diner met streek en ik... Uh, Vraag aan bekende Vlamingen wat ze graag eten, waar ze wonen. En dan ga ik bij hun thuis een lievelingsgerecht klaarmaken met de streekproducten uit hun buurt. Zo lief, ja je bent bij ons wel echt aan het juiste adres. Uh, Shema is hier aan het smullen. En hoe smaakt het? Ik ga alles opeten, sorry Kim. Uh, Peter, ik, uh, ik ga jullie moeten laten, want als ik niet snel ben, dan gaat Shema alles opeten. Ja. Dus alleen heel erg bedankt. En uh, ja, ik ga er ook aan beginnen, dankjewel. Ik was intussen uitgebreid aan het kussen met Willy Sommers. Dat moet ook gebeuren op een donderhoogtend. Wij zullen wel eten. Die worden foto's genomen, nog selfies. Als je nog snel bent, kun je hem nog heel even spotten. Kortenberg, daar zitten we. En gezien dat Kim en Shema intussen gewoon gratis eten hebben gekregen... hebben ze vast nog een centje over. De aarde beeft in Syrië en Turkije. De dodentol blijft oplopen en de overlevenden zijn in nood. Hun hele leven moet heropgebouwd worden. En daar kunnen we nog steeds allemaal bij helpen. Kom in actie en stort op het rekeningnummer B.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 Argenta. Zo simpel kan het zijn. Nu de laatste dagen. Je multifocale bril aan de prijs van een enkelvoudige. Dat is tot 60% korting. Pearl, pearl, pearl. Voorwaarden op pearl.be. Maike Kafmeijer, wanneer je haar vraagt naar Sonsuil. Sonsuil, dat is een opname op set zonder beeld enkel met klank. Vaak is het op. Om... Maike, wanneer je vraagt hoe je je netto-loon berekent. Oeh, ja, uh, wacht even. Uh... Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be. Een initiatief van de FSMA. Kwaliteit en veiligheid. Herman, zet de puntjes op de O met een automatische sectionaalpoort vanaf 1599 euro.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 This thing, call up, I just can't handle it. This thing, call up, I'm a daredevil. Ready, ready to take off. This thing, this thing, call up, call up, hit right, like lady. Crazy little thing, cold love, I it. thing, called love, I just Crazy little thing, cold love, from Queen. Ja, yeah, ready Freddy. En Reddy Willy, die is hier nog niet weg. hè? Nee, ik denk dat hij nog heel veel werk heeft. Hij is oh. heel veel selfies aan het geven. Oh my god, oh. als die mensen een politieke partij zouden oprichten, dat zou scoren, scoren, scoren. Radio 2 Een En voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen, manke. We zijn nu, nu toch in Kortenberg live. Altijd goed om even rond te kijken wie de bekende mensen zijn. Ik weet dat hier onder andere het kasteel van Max Colombi van uh, Oscar in de Wolf kunnen we ongeveer zien van op het marktplein in Kortenberg. Maar ook nog iemand die misschien een beetje uit het oog verloren bent. Misschien wel gelukkig ook wel. Want uh, professor en infectiologe. Uh, Erika Vlieg, Goedemorgen. Goeiemorgen. goeiemorgen. goeiemorgen. Ja, Erika, uh, vooral veel gezien en gehoord tijdens de coronaperiode natuurlijk, is het nu eigenlijk voorbij, want ik hoor in mijn omgeving iedereen is ziek. Het is nog niet... Je mag de microfoon een ja, het ja, is niet besmet. Het is oké. Okay. <laughs> Perfect. Het is nog niet helemaal voorbij. Het is natuurlijk veel beter dan dat het geweest is. Maar ja, er, zijn, er, er, er is nog altijd corona en ook terug een beetje griep. Dus ja, we zijn dus nog niet helemaal er doorheen. Ja. Veel zieken, hè? Ja. Afgelopen maandag was het drie jaar geleden uh, dat het die eerste lockdown er was. We zijn nu drie jaar later. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, er zijn... Um, dat was een rare periode, een moeilijke periode. Uh, er zijn moeilijkere 16, ma uh, 16 maart geweest dan, dan vandaag. Ja. Uh, so, ja, heel raar. Zijn er mensen die nog kwaad zijn op u? Ik neem het aan van wel. Het kan toch wel gezakt zijn, niet? <lacht> ja, dat is onvermijdelijk. Heb jij zo ooit beveiliging gehad? Want het was een ding onbepaald. Ja, ja, ja toch wel heel discreet. Maar, uh, ja, ja, ja. Echt? Ja. Absoluut. Maar die zijn nu weg, ik hoor. Ja, ja, ja dat, is, dat is achter de rug. Had jij in het begin gedacht dat het zo, drie, nee, zo lang ging duren? Nee, dat was heel moeilijk, ook voor ons. Dat, ook voor ons was dat heel nieuw om, om te beseffen hoe, hoe uitgebreid en hoe groot dat, dat ging zijn. Wij konden ook alleen maar zo twee weken of drie weken vooruitkijken precies. Ja. En dat was heel moeilijk om zo in te schatten. Maar ik weet wel dat dat ik daar met Mark van Ranstis over bezig was nog in februari 2020 en dat wij zeiden van ja, we gaan hier toch nog een jaar mee bezig zijn Ah, want ik had hier een keer horen zeggen oh, tegen mij ofzo zal het ja. allemaal wel ah, ja man Ja, ja, de, de grote... De grote golf, hij maar heeft, natuurlijk... De, de, het. is niet bij gezegd. Wel. Maar ja, natuurlijk, na zo'n golf is er altijd nog wel heel veel werk nadien. Maar al heel snel werd dat duidelijk van... Deze is niet opgelost nee. met één golf. Hier gaan nog golven komen. En, we, gaan maar, over, we gaan het over plezante ja, ja. ja. Want Erika Vriege, jij bent ook eh, ereburger van Kortenberg. Hoe ging dat dan plots? Ja, ik kreeg een, een, een telefoontje en een, en een mail van de, van de gemeente. Um, uh, dat ze daar aan dachten en wat ik daarvan vond. En of ik dat... Uh, of ik dat akkoord, of ik dat wou in ontvangst nemen. Ja, ja. ja natuurlijk. En dan, uh, doe je dan als ereburger? wat moet je dan doen? Wel, dat heb ik ook aan onze burgemeester gevraagd. En vooral, ik was een beetje gestrest. Want moet ik dan een voorbeeldburger zijn? Moet ik dan bijvoorbeeld mijn gras op tijd afrijden? Ja. Of ja. mag ik dan nooit geen parkeerboetes niet meer krijgen? Of mijn vuilnis op tijd buiten zitten? Maar de burgemeester heeft mij bevestigd dat dat niet de bedoeling was. Um, Voila. Gewoon, is een titel ja. vooral. Ja, ja. Ja, ja. Heb je medaille medaille en zo'n Lint? Uh, nee, er is een gedicht dat aan mijn muur hangt. Een gedicht van onze uh, gemeente dichter okay. um, over corona uh, en, oh. en, en een beetje over mijn rol ook in de corona. Gezellig. En, en dus <laughs> ja, baf Dat is natuurlijk de aanleiding. Ja, het, het is daar job hè. Het is dat ja. En het mooie is wat mensen misschien niet weten. Jij speelt ook gewoon fluit. Ja, dat is ook zo. Vertel. <laughs> ja, ik speel al dwarsfluit sinds ik tien jaar ben. Maar ook in de harmonie. Ja, ook in de harmonie, inderdaad. Wauw. Uh, ja, ja dat is, um, ik, speel, ik heb heel lang alleen gespeeld, uh, ja, al, zo kamermuziek en, ja. en zo. En toen op een bepaald moment dan dacht ik, ah, ik wil met mensen samenspelen. Uh, en, en iets laagdrempelig, uh, waar dat elke week een repetitie is die ik zelf niet moet organiseren. En toen kwam ik dus bij de Verbroeders terecht. Goed gedaan zeg. Uh, al die ambiance hier in Kortenberg, uh, want ja, je bent toch echt wel van hier. Dus als Ereburg, ereburger kom op, vertel het ons... Wat is er hier te doen dat we echt moeten gezien hebben? Ja, waar moeten we beginnen? Uh, er is voor mij vooral heel veel natuur hier. Dat vind ik mm -hmm. fantastisch. Hè? Je zit op 10 kilometer van Leuven, 15 kilometer van Brussel. Ik stap mijn deur uit en op 5 minuten ben ik in het veld en in het bos. Er uh, zijn veel velden en bossen. Er is veel beschermde natuur. Wat is het mooiste stukje? Dat is een hele moeilijke, maar voor mij... Ja, ik woon in Meerbeek en waar de heuvels beginnen, zo waar het begint te golven eh, tegenaan, eh, eh, tegenaan het bos van het Vossenol, dat vind ik het mooiste, waar dat je het uitzicht hebt. Maar er zijn veel andere toffe plekken ook. Vossenol Vossenhol, altijd goed opletten dat je niet verdwaalt. En jij weet ook wat de beste frituur van Kortenberg is. Ah ja, natuurlijk, maar... Ja, daar En hoe heet die? Daar. Ja, maar de mensen zien niet. Ja, daar niet ja, De fritist Dat is mijn, uh, mijn favoriete de fritist ja. En wat en neem je dan? Ja, die hebben speciale hamburgers Maar ja, ik ben hier wel niet ingehuurd om reclame te maken Nee, nee, nee, nee, nee maar ik vind je vindt de celo's gewoon Ja, je moet maar eens kijken op hun website Ze hebben allerlei interessante koninklijke hamburgers Hebben ze nog geen corona-frikandelken? Je moet de suggestie doen, hè ja. We zullen het doen Dankjewel, Erika Vliegen Een ja. heel fijne ochtend Dankjewel dus met applaus. En Annette applaus voor Schema natuurlijk. Ja, het is half negen. Belangrijkste nieuwschema. Schema. Goedemorgen. Een chirurgische behandeling van borstkanker... wordt binnenkort alleen nog terugbetaald... wanneer die gebeurt in een erkende borstkliniek. Want uit een onderzoek blijkt dat patiënten daar... veel meer kans hebben om te overleven dan in een ander ziekenhuis. En dan een mooie topprestatie in het volleybal. Want Rooselare heeft zich geplaatst voor de finale van de CEV-cup. Dat is de tweede Europese beker. Strafnieuws is dat.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 verschillende scenario's die nu nog op tafel liggen. De natuurwaarden in het gebied, de waterhuishouding en dergelijke meer. Wij vinden dat de gemeente echt wel de drie opties die nu nog op tafel liggen moet openhouden. Waaronder ook de optie van een brug uh, op na dezelfde locatie als waar de huidige brug staat. De gemeente Wetteren wil voorlopig niet reageren. In de app van VRT Nieuws lees je er meer over. In Ronsen is er ongerustheid over de traditionele viertelomgang begin juni. Er wordt gewerkt aan een brug die op het parcours ligt. Er komt daar een naar. Fiets... Weg en daarvoor moet een tunnel komen onder de brug. Die zal begin juni worden afgesloten voor auto's. Voetgangers zullen er normaal wel over kunnen, maar er zijn nog vergaderingen gepland met het Waalse gewest om dat te garanderen. Daardoor is er dus wat ongerustheid. De Viertelomgang is een jaarlijkse optocht van 32 kilometer in Ronsen. Er wordt tijdens de omgang een schrijn van Sint Hermes, de patroonheilige, langs de stadsgrenzen gedragen. Bestaat al meer dan duizend jaar. Twee mannen moeten de cel in en een boete betalen... omdat ze betrokken waren bij het leeghalen van een container... met drugs in de Waaslandhaven. Twee jaar geleden werd in de haven een container met bananen geleverd... maar die bleek voor een deel al leeg te zijn. De politie stelde vast dat er cocaïne aanwezig was geweest in de container. De twee beklaagden, mannen van 57 en 44... zouden geholpen hebben om de drugs uit de bananencontainer te halen. De mannen ontkennen, maar de rechter van Dendermonde... legde hen wel een celstraf op van 30 maanden waarvan de helft met uitstel. Ze moeten ook elk een boete van 8000 euro betalen... waarvan een deel met uitstel. Denderleeuw overweegt onder meer een plaatsverbod voor elschoppers bij het station. Gisteravond eergisteravond liever heeft een tiental jongen er opnieuw voor problemen gezorgd ze gooiden onder meer met verkeersborden de overlast aan het station van Denderleeuw sleept al een tijdje aan eind vorig jaar deed de politie een maand lang systematische identiteitscontroles aan het station en dat leek ook te werken toen. En een man van 101 die twee jaar geleden een medebewoner doodde in het rusthuis in Destelbergen is overleden. Hij had het slachtoffer toen verstikt. De man werd eind vorig jaar geïnterneerd omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. Uiteindelijk is hij in een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen overleden. omdat hij maandenlang geen plaats had in een geschikte psychiatrische instelling. Deze vormdag krijgen we al zo'n 12 graden op de thermometer in Oost-Vlaanderen. Smiddags kan er lokaal nog een paar graden bij komen. Zachte lucht vandaag, zwaar bewolkt weer wel, hier en daar wat verspreide regen. De wind blaast de zachte lucht naar onze richting en die komt uit het zuiden. Ton maar even kijken naar de problemen op dit moment, vertel eens Hayo. Ah, die kan je vinden op D17 van Kortrijk naar Gent, daar vertraag je drie kwartier van Kruishouten tot even voor de Pinte, komt door een ongeval daar dan uh, heel druk uiteraard weer rond Antwerpen, op de ring richting Gent verlies je een klein half uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel, en richting Nederland ook een half uur, dan maar dan van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-Oost, daar was een ongeval, maar de weg is gelukkig wel weer vrijgemaakt. Ja, nog steeds die werkzaamheden natuurlijk dan ook op de Thijsmans-tunnel of in de tunnel daar richting Beveren daar sta je een kwartier in de file vanaf de A12 en aansluitend is het ook aanschuiven op de A12 vanaf Ekeren en vanaf Berendrecht. Verder naar Antwerpen, ja stevige files hoor. een half uur vanaf Haasdonk op de E17 en ook vanaf sint Jop op de E19 en zelfs één uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Ook in de bevrijdingstunnel gaat het erg moeizaam. Naar Brussel zijn de files gelukkig iets minder lang behalve dan op de A12. Ook daar een half uur geduld oefenen van Boom tot Willebroek. Dat komt door een ongeval daar, je moet over de pechstrook de andere files zijn maximaal 20 minuten lang richting de hoofdstad, zonder verrassingen. En dan de binnenring rond Brussel, daar gaat het wel extra moeizaam tussen Dilbeek en Jette. Daar is een ongeval gebeurd, half uur aanschuiven. En op de buitenring tot slot ben je ook een half uur kwijt op het hele traject tussen Waterloo en Zaventem. Het is onwaarschijnlijk he? Kim en schema zijn al heel de week aan het roepen van... Anders moeten we misschien iets, een, een lokale specialiteit brengen uit Vlaams-Brabant. Ah, roepen, roepen. We hebben het zo eens één keer vermeld of zo. Goeiedag meneer, wie bent u? Uh, ik ben Pieter, uh, ik werk in het Kippenkraam, ja. hier uh, vlakbij. Uh, met een baas, de Bart. Die is een beetje verlegen. Die wou zelf niet komen. Ah, ah, ah, ah. En uh, die heeft mij dan maar gestuurd. Die zegt, uh, ga ze maar wat vleugeltjes brengen. Dat dus zijn bij deze Vlaams-Brabantse kippenvleugels. Absoluut. Schema, ze zijn nog warm. Oh, heerlijk. Echt gasten. gasten. <laughs> dus, uh, van... Ontdek onze onweerstaanbare condities in onze 16 showrooms of op vak.be. Vak. .be. Fuck. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Vak.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 Three. Good morning, morning. Peter and Kim. When my depression works, the graveyard shift all of the people. I've ghosted, stand there in the room. I should not be led to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. As you're leaving, cause you got tired of my scheming Die zat met een probleempje. Zeg, is Charlotte nu niet meer Charlotte? Is nu plots iemand anders. Ja, de ene week hoor je Charlotte van het nieuws en de andere week hoor je Schema van het nieuws. Ja. Schema. Hallo. Ja, Schema allebei even leuk. Maar het is al twee mensen? Dus dat is wel goed eigenlijk. Makkelijk om te onthouden. Margot van de regio. Die is er elke dag natuurlijk en die gaat vandaag op pad in Vlaams-Brabant en Brussel op zoek naar vijf verrassende plekken. En op dit moment staat ze Echt waar, aan de Piskapel in Geetbets. Maar go, ja. vertel ons alles. Je kan het ook zien op dit moment bij ons op 1 of in de app van Radio 2. Ja, mooie kapel. Ja, het razen bij Geetbets is gebouwd in 1644. Heel schoon kapelletje. En het gekke is, eigenlijk heet hij de Sint-Anna-kapel. En onkelijk uh, diende het al als bedevaarsoord voor een goede oogst. Maar op een of andere manier is dat dan toch ooit het Piskapelletje geworden. Ik heb hier afgesproken. Met Erika, het Piscapelletjes. Vertel het eens. Uh, ja, dit is dus uh, de Sint Anna-kapel, het Waar dus uh, oorspronkelijk gebeden werd voor een goede oogst. Maar uiteindelijk omgeslaan is naar een bedevaartsoort voor tegen het bedwateren. Dus hier komt men eigenlijk van oudsher al uh, zout, uh, geld luiers en onderbroeken offeren. Ja, want als ik hier door het raampje van, van de kapel kijk, zie ik ook effectief een pamper en twee soorten liggen. Dus mensen komen dan naar hier in de hoop dat hun kinderen niet meer in bed gaan plassen. Ja, klopt. Uh, dat zou toch de bedoeling moeten zijn. Uh, vroeger heb ik het zelfs nog geweten voor de... Uh, renovatie van, uh, van de Sint-Anna-kapel, die er echt hele waslijnen vol onderbroeken in allerlei maten hangen. Maar uh, nu is ondertussen toch wel uh, sinds 2010, sinds 2011 uh, een heel mooi gerenoveerd kapelletje geworden. Ja, en zijn jouw ouders voor jou hier ook moeten komen bidden? Alle geluk niet. <laughs> maar je, op een of andere manier ben je wel de ambassadeur uh, van het pis geworden. Hè. Hoe komt dat? Uh, de onofficiële ambassadeur. Want iedere keer als het over de Piskapelke gaat, komen ze altijd bij mij aan. En dat komt vermoedelijk, denk ik, door het gedichtenpad dat hier staat. Hier staan een aantal gedichten vereeuwigd. Waaronder het uh, liedje over grazen, uh, geschreven door uh, Paul Pans. En daar hebben wij een strofen in, uh, waar dat wij met... Uh, met naam en toenaam vermeld worden in zaken de speculaasbakkerij. En ik denk dat daardoor eigenlijk is dat ze mij iedere keer komen opzoeken... als het over de Piscapel gaat. Ja, kijk, een compliment of niet, dat moet je zelf maar uitmaken. In elk geval, het is een heel leuk pleksje... waar je af en toe ook een heel schoon broeksku kunt zien, Peter en Kim. Dankjewel, Margot van de Regio. Je kan haar heel de hele dag volgen op Radio 2 en al ons programma's. En ook vanmiddag, uh, in de middag van Radio 2... hoor je haar live vanuit Vlaams-Brabant en Brussel... The Young Girl, origineel dus van Billy Joe. Wie waren de gasten die die coverden? Was het de Backstreet Boys, Sing uh, Five? Uh, een boysband. Voilà. Een boysband? Ik dacht dat jij dat ging weten. Ja, ik dacht dat eigenlijk ook, maar ik ben niet zeker. Ik denk. Nee. Het is al een manier. En Sing Een hart voor Vlaams, Brabant en Brussel. Goedemorgen, de zon zit intussen op het gemeentehuis van Kortenberg, zie ik hier. Prachtige zon overgoten Martis is bezig. Uh, mensen die nog uh, gezellig hier staan, ja, Willie Sommers is intussen weg, dus er kunnen geen foto's meer genomen worden. Maar we hebben een andere bekende, ja, een BK zeg maar, een bekende Kortenbergenaarster. Uh, goedemorgen burgemeester Alexandra Tienpont. Goedemorgen, morgen goedemorgen Kim, Peter ja, ik heb... en al onze inwoners hier aanwezig. Zo, goedemorgen. De, bu de burgemeester is al van plan om een speechje te geven, dat mag allemaal natuurlijk. <lacht> Ik heb speciaal nee, nee, niet een, vandaag. Ja, een oranje kleurtje aan uw microfoon gehangen, want u bent van team burgemeester toch nog een beetje CD&V. Absoluut, jullie hebben aan alle details gedacht, zijn waarvoor we. dank. Ja. Ongelooflijk. Hoe vind je het hier burgemeester? Ik vind het geweldig. Opstaan, de Polonaise dansen, ambiance, wat kan je als burgemeester nog meer verwachten op een doordeweekse donderdag. Ja, vandaag is het extra goed hier in Kortenberg omdat wij er zijn maar ik vermoed op andere dagen ook wat is er, wat is er dan de andere dagen zo fantastisch hier? Wel, het is een fantastische gemeente om in te leven. Hè. Het is, uh, ik heb het Erika Vliegen ook al horen zeggen. We zijn enorm dicht bij steden. Hè. Leuven, Brussel, Vilvoorde, Mechelen. Alles op een heel korte afstand. En toch is het hier ook heel landelijk wonen. Hè. Ja. Dus uh, je waant je hier onmiddellijk in de velden. Er zijn bossen. Het is uh, een heel aangename gemeente. Wat moet je absoluut gezien hebben als je in Kortenberg komt? Wel, onze mooiste trekpleister vind ik nog altijd de oude abdij hier hier in het centrum van Kortenberg. Een hele oude abdij waar trouwens in 1312 het charter... door de hertog Jan II ondertekend werd. Okay. Dus er zit ook nog een klein beetje geschiedenis in. En dan een heel mooi park rond zodanig een oase van rust en groen. Je waant je direct uh, in andere sferen... ondanks dat het in het centrum van Kortenberg is. En is dat waar we jou kunnen vinden als je toch eventjes vrij bent... <laughs> Maar als ik even vrij ben, dan naast mijn eigen tuin, hè, dat blijft nog altijd mijn favoriete plek, mm -hmm. uh, ga ik inderdaad heel graag ofwel naar uh, de oude abdij, de tuin dan, het park, daar wandelen. Het bos ernaast is ook een favoriete plek. Of een heel leuke fietstocht in onze uitgestrekte velden is ook... Uh, daar kan je mij soms ook op zondag treffen. Ze zoeken ook volk bij Vlaanderen vakantieland, mevrouw de burgemeester. <lacht> ja, wadden is. Max Colombie van uh, Asker en de Boeuf, die heeft hier een kasteeltje bij op de thee gegaan. Ja. En vertel. Fantastisch. Het was heel lekkere koffie. Het was koffie, geen thee. Oké. Okay. Ja. Zou je zo denken dat dat zo met drankjes en rock en rollman ja. Nee, toch niet. Een koffietje. Was rustig. En het was heel gezellig. Ah. Goed. Zeg. Waar praat jullie dan over? Over van alles. Wat <laughs> mag je dat niet zeggen? Eigenlijk over hele gewone dingen. Het was niet en dat, hij... dat is nu net wat mij getroffen heeft. Ja, dus Max is eigenlijk een gewone mens. Ja, voilà. Met een voilà. kasteel. Eigenlijk het gewoon zijn. We zijn allemaal maar mensen. En dat is wat ik daarvan van dat bezoek onthouden heb. En jij ziet heel veel gewone mensen ook, want jij bent hier ook nog eens huisarts. Maar er zijn geen gewone mensen, er zijn gewoon mensen. We zijn allemaal maar mensen. Jouw vader, jongen. Echt een burgemeester, hè? Ey, eh, Volgend jaar zijn het verkiezingen, dat ga je nogal een beetje hoe marcheren. Goe bezig, goed bezig. Oh, la, la, la. je weet wat ik wil zeggen, je ziet gewoon heel veel mensen uh, burgemeester zijn en dan ook nog eens huisarts. Dat, dat is wel veel werk, niet? Dat is veel werk, maar ik blijf zeggen, nu eindelijk na vier jaar blijf ik dat toch nog altijd zeggen, als je iets graag doet, dan geeft jou dat energie. En zolang dat je iets graag doet, moet je dat blijven doen. En als huisarts hoor ik waar de problemen zijn, wat de mensen treffen, wat, waar de noden liggen. En dat vult het burgemeester zijn enorm aan en omgekeerd. Klopt, helemaal. Zeg, in Kortenberg het is hij fantastisch en vooral die koffiekoeken waren zo heerlijk. Absoluut. En die koffiekoeken die waren gesponsord door twee bakkers, Schonaarde en Yves Guns, waarvoor mijn oprechte dank. Ook daarvoor een applaus, dankjewel. Burgemeester, je mag trots zijn op Kortenberg. Oh, dankjewel, zeg Dat ben ik ook. Fijn om even langs te komen. Laura Tessoro en Loewe Knotij zijn dit en Strangers en de zon gaat nog een beetje harder schijnen zien. Later, like my, I can tell you slowly but far, yeah, you know that I know that it's true, cause you know that I know, baby, where we are close but far. In. Radio 2 Onwaarschijnlijk lieve mensen, Willy Sommers, Kim van Onsen. Het was er allemaal in Kortenberg. Alles. Maar het was zo genieten jongens. Morgen te wonen weer gezellig in Brussel, maar hebben we hebben nog altijd een hart voor jou uiteraard, lieve luisteraar. Zometeen de inspecteur. Die gaat jou alles vertellen, alles vertellen over. Ja, dan moeten luisteren natuurlijk. Vanaf 9 uur. We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2. DMB. Check de Radio 2 app en DAB+.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 Bonap, dat smaakt iedereen. Kies voor een honduur tijdens de supertoffe paaskampen in Snowworld Terneuzen. De ski en snowboardkampen voor 6 tot 16-jarigen. Met busvervoer vanaf Gent-Dampoort. Alle info op snowworldcom terneuzen. snowworldcom Terneuzen. Radio 2 stelt voor... Pocahontas! Pocahontas, de musical. Een nieuw...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 Oh, dat moment dat het eerste plaatje kon piepen... na al dat zakker opslakken en dan de eerste oogst... Zalig. Start je moestuin bij Eurotuin. Voor inspiratie, tips en topproducten. Kom nu zaterdag en zondag naar onze open deur in Merelbeke, Ophasselt en Deinzen. En krijg bij je aankopen een gratis zakje radijzaadjes. Eurotuin, waar ideeën bloeien. Ben jij op zoek naar de stukadoor die wel zijn afspraken nakomt? Groep Jury is de expert in binnenbepleistering. De pleisterwerken worden altijd exact zoals afgesproken uitgevoerd. Want de vakmensen van Groep Jury... Houden een woord. Ja, jullie houden zijn woord. Vertel het woord. Ja, jullie maken het waar. Fix nu een afspraak op groepjury.com. Heel het jaar door staan we bij debameubelen klaar met een team van gedreven professionals.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 Meubelen, heren. je bent er helemaal thuis. Wat als je al een jaar eerder met pensioen kan? Dan wat MyPension jou al een hele tijd voorspiegelt? Ik zoek uit waarom die informatie soms niet klopt. Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.